Maatkasten online. Ontwerp zelf je droomkasten op maatkastenonline.be. Goedemorgen drie over zes, dag Schema. Dag Peter. En dag Kim. Goedemorgen. Ja, dag lieve luisteraar. Hey, al iemand die met een glimlach begint, dat is belangrijk. Wie? Uh, Mirjam. Ah. Die uh, al even een glimlach gooien, dus dankjewel. Ik had het nog niet gezien. Goedemorgen. Ja, hij had nog een mening over het uh, tiener- en kinderwoord van gisteren. Bro en heftig, dat zijn de woorden geworden. Een beetje tevreden over. Ah, een mening. Ja, uh, ja dat staat toch wel uh, ver van mij af. En dan merk ik dat ik ouder word. Ja, jouw dag begint, goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een lach op je gezicht. Gebruik je kinderen? Op? Ja, nee, het is eigenlijk niet waar. Het tienerwoord, heftig, dat gebruik ik wel veel. En jullie trouwens ook, hè? Dat heb ik veel gehoord. Stop met wijze, heftig. <laughs> uh, maar uh, bro, ik dacht dat ze broer of bruur zeiden. Dus ja, kijk, ik, ik snap er niks meer van. Ah, oh, wat is het niet dan? Nee, het is bro, hè? Toch? Het is echt bro en het is zowel voor jongens als voor meisjes. Oké, okay, dat is leuk. Je dus, beetje uh, zoals wij gastbroer vroeger zeiden. Ah ja, het leuke is... Ja, bro is het nieuwe gast, voilà. En je zus kan ook je broer zijn, daar komt het eigenlijk op ja. je. Dat is wel goed. 2023 vind vindt een topjaar, nu al. Vindt het niet heftig, nee? Nee, ik wow, vind het allemaal oké. Okay. <laughs> ze doen maar, echt waar, ze doen maar. Lieve luisteraar, heb je ze bij? Het gaat vooral over de vrouwen, want tenzij... Ja, wow, wow, wow, wow, wow. wow, wow, wow. Het is internationale dag van de handtas. Ja, dat blijft toch een labirint vol ontdekkingen. Jullie hebben handtas bij, dames? Altijd. Ja? Oh, okay. ik hou van handtas. Ga ze even ze halen? Ik wil ze zo meteen wel even zien. Om te zien wat er allemaal in zit. Jouw goeiemorgen, dat voor twee Hey, hey, VRT. Nee. Radio Zijn jouw zaken niet? Klopt. Goeiemorgen, morgen. Maar niet weet wat erin zit. Nee. Niks. Maar waarom wil je dat weten? Ik wil het wel eerlijk vertellen, maar je blijft er met je.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 Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. En het om tien over zes. goed zeg. Dit is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de federale regering haar begroting rond heeft en dat je nog altijd dan 6% kan verbouwen. Dat is weer goed nieuws. Maar ja, nog heel even lekker weer. En ook vandaag, internationale dag van de handtas. En even, even een klein onderzoekje. Wat zit er in de handtas van onze collega's? Wat zat er bij al, ja, ik moet misschien wel zeggen, een handtas, het is een grote zak. Hè. Ik, ik ga zo heel de dag van hier naar daar, dus ik heb altijd van alles bij. Het lijkt meer op een weekendtas, maar daar zit in eten een computer, een papieren agenda, een schriftje waar ik in schrijf voor mijn meetings. Maar dat is echt een boekentas, het is niet echt een ja, ja, handtas. Ja, Tja, het is toch mooi. Ja, het super prachtig, ja. Ik zie een zonnebril, ik zie nog een zonnebril, want ja, die zon tegenwoordig, dat is wat. Ja, ja. Uh, ik zie een portefeuille en dan zie ik een toilettasje waar zo van alles in zit. Een beetje zonnecrème, mm -hmm. uh, zalf voor als ik weer een koorsbraas krijg. Uh, spullen voor als het de tijd van de maand is, dat soort dingen. Ja. Uh, wat zie ik nog? Ah, een pen. Ah, ah nog een koekje van vorige maand. Ah, de sleutel van mijn auto. Oh, oh, oh. enfin. Het is een Mary Poppins. Zeg. Het is wel, wat ja. Ja. Ja, heel mooi. Hoeveel heb je zo? Uh, veel te weinig, hè. Altijd eentje te weinig. <laughs> Mogen we gokken? Ja, dat mag. Ja. Uh, denk vijf? Ja, het zal misschien zoiets zijn. Ja. van ook wel, hè. Nee, dat kan niet. Jawel. Met je avondtasjes en zo bij. Uh, ja, ik heb er eigenlijk echt niet zoveel, omdat ik liever spaar en dan iets goedkoop. Uh, ja. Ah, ja. Zo, ja. En jij Schema, HM, hoeveel heb jij er? Ik heb er veel te veel, maar ik gebruik die allemaal niet. Dus oh, nee. het is eigenlijk niet zo... Ja, waarom heb je ze dan? Ja, omdat ze mooi waren in de winkel. En ik dacht... toch maar kopen. Maar je wisselt <laughs> dat misschien niet van hand als omdat je dan alles moet over. Ja, ik ben daar te lui voor. Dat is mijn probleem. En wat is je allemaal? je dan ergens naartoe gaan. Bij mij zit erin een uh, grote portefeuille, een kleine portefeuille, sleutels, mijn oortjes, een uh, neusspray, een verloren kassaticket... Uh, wat zit er nog in? Uh, Lippenbalsum. Ah ja, handshell. Altijd belangrijk. Ja. Uh, snoepjes. <laughs> uiteraard. <laughs> ja, uiteraard. Voor mijn kinderen, hè? Ja, natuurlijk ja, ja. wel. Ja. Ja. Zit er zo zijn er mensen die van die pepperspray ook in hun hand steken? Het mag niet, hè, Peter. Maar ik denk wel ja. dat dat gebeurt. In het uitgangsleven alvast zeker. Ja, ik hoor altijd dat ze dan deodorant bij hebben, omdat dat wel mag. Zie je dat in iemand zijn ogen spreet, Ja. Hey, dat kan ja. ook. Dat zeg, en wat zin. heb jij allemaal in je handtas zitten? Ja, dat zijn geheimen waar we liever niet over praten natuurlijk. Ja. Ik heb geen handtas. Nooit? Je gebruikt nooit iets? Nee. Nee, wat is... Ja. Maar is mannen het onhandig? Jullie hebben toch ook sleutels en ja. portefeuilles en... Je weet toch wat mannen doen dan? Zij schat. Mag ik dat even in uw chakosje steken. Ah, ja. ja. Ja, dat doen wij altijd. Luierikken, hè? We zijn eigenlijk wel luierikken. Of slim, het is hoe je het bekijkt allemaal. Ja. Mm -hmm. Goedemorgen, 14 over 6. Stel je voor dat deze man in je handtas zit. Eros Ramazzotti. Se una bella canzone A far piovere, amore Si potrebbe cantarla un milione. Meer dan bastasse già, Bastaal. già zo graag. Niet zo graag. Niet zo graag. Niet zo graag. Niet zo graag. Niet zo graag. Niet zo Si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, eh. non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più, se bastasse una buona canzone. Guardare una mano si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano, basta seggiare, basta seggiare, non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. dedicato a tutti quelli che sono allo spando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono emergini da sempre, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono de sognatori, yeah. per questo sempre più de soli. Oh. Son un uomo bandone Dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando Dedicato a tutti quelli che zo kon vento, quel tempo verhaal rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto, cercato e het Sebastase, una canzone. Hè? En Jozef Mertens uit Kortenaken, die is wakker hoor. Jozef, goeiemorgen Jozef. Goedemorgen Peter en Kim, dag allemaal. Goeiemorgen. Je hebt het gehoord, hè, man. Wat zingt hier Ostramazzotti? Mazzotti? Ik kan niet kijken voor de tweede keer. Prachtig man, prachtig. Voelt goed hè? Jozef. Ja, geweldig. geweldig. Oh. Nou, dat is een mooie ochtend. ik het is altijd Spel, als ik het hoor, dan denk ik graag. Ja, die Eros was een kapoen al in zijn tijd. Hoeveel keer ben je al geweest vanmorgen? Beliefd, Hoeveel keer ben je al geweest vanmorgen? Eh, uh, getracht. <laughs> <laughs> <laughs> dus nog niet. Ben je nu bezig? Het... Nee, nee, nee. Ik ben uh, onderweg naar het werk, dus... Uh... Getracht, dat nee, woord. Je zit er niet in een auto, hè, Kim. Ja, maar ja, ik weet niet waar je bent, hè. Best niet. Het is, uh... en het is ook internationale dag van de handtas, dus ook daar niet in. Nee, nee. Niet nee. van de dag. Zeg, uh, uh, Jozef, misschien een persoonlijke vraag. Welke ja. nummerplaat ja. heb jij? 13JM. Oké. Okay. 13JM. Gepersonaliseerd. Ja. Ja, dat klopt. Daar is nieuws over over twee minuten. Nu beursactie bij Dovi. Krijg 20% korting op je keuken en 20% op je toestellen. Dovikeuken. Wij maken uw keuken in België.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 Goedemorgen, morgen. 22 over 6. Bon, we hebben dus een akkoord over de begroting. De laatste voor de verkiezingen van volgend jaar. En er is iets over de nummerplaten. Maar wat, misschien nog even samen, schema? Er staan op zich geen maatregelen in die echt hard zullen zijn voor alle burgers van het land. Er zijn wel een aantal positieve dingen beslist voor onze portemonnee. Zo zullen de minimumlonen hoger worden. En je kan in meer sectoren werken als flexijobber, waarbij je dus onbelast kan bijverdienen. Ja. Vooral in sectoren waar er te weinig personeel is, in het onderwijs bijvoorbeeld, maar ook in de kinderopvang. En als je een huis wil slopen en weer heropbouwen, dan moet je nog altijd maar 6% btw betalen. Dat verandert niet. Er worden daarnaast natuurlijk ook wel een aantal dingen duurder. Zo komen er meer belastingen op tabak en op vepen. En de gepersonaliseerde nummerplaatsen worden ook duurder worden geïndexeerd. Ja, Jozef dan net, die had gelukkig alleen... Hoeveel is het tegenwoordig? 2000 euro? Het was eventjes 2000, maar nu is het op niet -duizend. En ze worden duurder, dus het is wel ja. Duurder, ja. duizenden een en, scheetje ongeveer. Dat is nog niet duur genoeg, hè. <coughs> je niet, uh, ben je niet... Ik ben er geen fan van. Waarom nee, Omdat ik het, het, het, het nu niet, niet begrijp, waarom wil je personaliseerde Het leidt ook af. Ja, vind je dat afleiden? Ja, gisteren reed er iemand voor mij en daar stond ton beton op en dan ja, begint ik me er dingen bij voor te stellen en dan denk ik, alleen ja... Dat die man zal waarschijnlijk uh, in de bouw Ik vind het, het eigenlijk nog wel heel leuk. Ik zag zoiets vrachtwagens van een, een fruithandelaar en die had elke nummerplaat was dan kiwi, ja. mango. Ja. Vind je, dat is leuk of als het van je zaak is, maar als je daar nu zo op zit, uh, yo, bitch queen... Dan vind ik dat een beetje raar. Ik denk dat jouw queen nog vrij is. Wat lang is. <laughs> maar <laughs> je weet nee, nee. wel. Ik weet, staat daar eigenlijk een uh, ja, maximum aantal letters op? Ja, het moet wel passen natuurlijk hè, op, uh, op de nummerplaat en je mag ook niet zomaar één er wat kiezen. Oké. Okay. Deel gerust even in de app van Radio 2, waar de leukste zijn. Bij ons in dorpen uh, rijdt Facebook rond. Goedemorgen, morgen. Hallo. Ja. Voilà, dan denk je toch waarom? Hashtag omdat het kan. Ja, het, is duur, hè. het is een dure hobby. Het, het tovert altijd een glimlach op mijn lippen. Ik zou het nooit zelf doen, maar ik moet er altijd wel even uh, fijn om lachen. Denk van, oh, vrolijke mens. Denk het wel. Ja, en om, om jou te doen lachen, kost hem dat dan meer dan duizend euro. Maar ja, kijk, Heerlijk. Rima. Geld goed besteed. <lacht> Geld moet rollen, hè. Bon, als je jonger bent dan, uh, ja, als je voor 1996 geboren bent, moet je geen zorgen maken. Daarna ligt het een beetje moeilijker. Er is een onderzoek geweest. Een op de vijf jonge werknemers vindt zijn job Volledig zinloos. Wat is er aan het gebeuren, Shema? Ja, ze zeggen dat ze niet zo goed weten waarom ze hun job precies doen. Het zou een generatie zijn die vooral bezig is met wat anderen, zoals hun ouders en hun vrienden vooral, zeggen en willen. En eigenlijk niet echt weten wat ze zelf willen. Zo doen ze bijvoorbeeld studies die hun ouders graag willen en die ze ook willen betalen. Oh. Um, en daardoor voelen ze ook heel veel druk, hebben ze veel stress. En als ze dan beginnen te werken, voelen ze zich ook bijvoorbeeld schuldig als ze vakantie gewoon nemen, uh, ten opzichte van hun andere collega's. En ze vinden ook gewoon andere dingen belangrijk in dan de oudere generaties. De sfeer bijvoorbeeld vinden ze veel belangrijker dan de inhoud zelf. Allee. Maar dat is zich vooral afvragen van waarom zijn we dit aan het doen? Dan hebben ze toch een verkeerde keuze gemaakt, denk ik. Ja, ja dat is, is jammer, Bij de studies, hè. Heb jij dat soms, Peter, dat hier zit en denkt waar ben ik mee bezig? Elke dag. <lacht> <lacht> nee, maar is, Ja, ik vind het wel verontrustend. Dat is jammer, hè. Ja. Peter en Kim. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chuck's song with Shane LaRoe. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Got to police and the fireman. I'm too hot. hot Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot.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 and the fireman. I'm too hot, hot, hot damn, Make a dragon on a retirement, I'm too hot. Hot, hot, damn, hot Tricks say my name You know who I am, I'm too hot, hot, hot damn, And my band about that money, break it down Girls hit you, hallelujah Ooh. Girls hit you, hallelujah Ooh. Girls hit you, hallelujah Ooh. Cause Uptown punk gon' give it to you Cause Uptown punk gon' give it to you Cause I'm. just watch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 I just whack Mark Ronson, Bruno Mars en Abdan Funk. Nog even over dat onderzoek waar blijkt dat één op de vijf jonge werknemers hun job zinloos vindt. Wat ik nu zo straf vind, is dat ze vooral bezig zouden zijn met wat anderen denken, zeggen en willen en niet echt met wat ze zelf willen. Dat is toch iets wat je tegenwoordig helemaal anders hoort en ziet. Dat mensen effectief zo eigen keuzes maakten en maar drie dagen in gaan werken en dan twee dagen... De, de wereld rondreizen dat soort dingen. Ik dacht dat ook wel, dat jongeren tegenwoordig meer voor zichzelf kiezen dan de generaties daarvoor. Ik dacht dat, ik dacht dat het meer eigen was aan de puberteit waar je zowat onzeker bent, jezelf aan het zoeken bent, meer naar anderen kijkt. Maar ik dacht dat dat in je twintig jaren, dat je dat toch een beetje ja, ontgroeide. Uh, ja. Het is gewoon jammer voor, voor de jonge mensen zelf. Langs de andere kant, vier op de vijf jonge werknemers vind je een job wel zin hebben. Sfeer, dus. Ja, het is dat, als je dat zo denkt van ah okay, ja oké juist Glas half vol, glas half leeg. Het is dat 80% is lekker bezig. Maar hoe het met de wereld bij jou in de buurt, dat hoor je zo meteen. Eerst jemen. Goedemorgen, vandaag en morgen zijn er veel controles van de politie tegen afleiding achter het stuur. Vooral op gsm-gebruik. Als je betrapt wordt met een gsm in de hand of op je schoot, krijg je een boete van 174 euro en kan je je rijbewijs verliezen. En de Verenigde Naties zijn erg ongerust over de plannen van Israël om de Gazastrook volledig af te snijden van de buitenwereld. Zowel water, elektriciteit, brandstof als voedsel zouden geblokkeerd worden... Maar dat zou leiden tot een humanitaire ramp in Gaza. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Goedemorgen. De kruispunten op de Lierse Steenweg in Mortsel moeten dringend veiliger gemaakt worden voor fietsers en voetgangers. Die op oproep klonk gisteren op de waken voor de fitster van 68, die daar twee weken geleden om het leven kwam. Ze overleed na een ongeval met een vrachtwagen op het kruispunt met de Mayerlei. Op dat kruispunt hebben zwakke weggebruikers die rechtdoor moeten, samen groen met verkeer dat moet afslaan. Fitsersbond Azura wil dat de Vlaamse overheid, dat de Lierse beheert, daar verandering in brengt. Dirk de Weert. De Lierse is redelijk smal gemaakt. Er zijn maar twee opstelstroken, dus er moeten keuzes gemaakt worden. Men kan bijvoorbeeld dit kruispunt organiseren zonder verkeerslichten, zoals bij enkele zijstraten verderop. Ofwel eh, moet men kiezen voor ofwel rechtsaf ofwel linksaf, maar niet allebei. Dus zulke keuzes moeten we maken. De man van de overleden vrouw nam ook het woord en deed een oproep aan iedereen om defensief te rijden in het verkeer. De waardevolle hoeves en landschappen rondom de Waaslandhaven... zullen beschermd worden als erfgoed... en daarvoor zal de haven er geen activiteiten kunnen opstarten. Daarover is gisteravond een akkoord getekend... tussen de Vlaamse regering, de haven van Antwerpen... en lokale actiegroepen die de natuur willen redden. De komende jaren wordt rondom het polderdorp Doel... een nieuw gedijdedok gebouwd. Maar de haven zal de natuurgebieden net buiten dat dok... niet mogen gebruiken om containers te stockeren. Vlaams minister-president Jan Jambon... Is blij met het akkoord. Ook uh, hoe dat dok geplaatst was, was ook een, uh, een moeilijkheid. Want natuurlijk, schepen moeten er kunnen in en uitvaren. En anderzijds ligt het inderdaad ook dicht tegen het dorpje Doel en zo. Dus, uh, maar dat is allemaal nu uitgeklaard. Dus dat is denk ik een hele, hele grote stap uh, vooruit. Erfgoed is bepaald, dat gaan we beschermen. Zijn er, uh, uh, zijn ook, uh, ook door de gemeente Bever, trouwens worden er gigantische inspanningen gelever, geleverd om dat erfgoed te bewaren. Dus dat is allemaal uh, mooi afgetekend en het is kwestie van het nu te realiseren. Ik wil nog zeggen, de Vlaamse regering zal ook geld geven om de beschermde hoefens te renoveren. En nog in de haven heeft de douane gisteren meer dan 650 kilogram cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt tussen een lading suiker die uit Colombia kwam. De federale gerechterlijke politie in Antwerpen is een onderzoek opgestart. En in zes basisscholen in Mechelen zullen anderstalige ouders Nederlands kunnen leren in de school van hun kind. Op die manier hopen de scholen dat meer ouders Nederlands zullen leren, dat de lessen op de school van hun kind gegeven worden, krijgen ze ook mee hoe de school van hun kind werkt. Het weer, op veel plaatsen eerst nog nevel of mist. Daarna geleidelijk zonnig met hoge wolken en warm tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Donderdag regen of buien en nog 20 graden. Vrijdag opnieuw warmer met nog enkele buien. Meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Dinsdag, hoe zit het? Goedemorgen, ja, de dus zaal aanschuiven naar Antwerpen natuurlijk. Voorlopig 10 minuten op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse Ring richting Gent is al vrij druk met een kwartier vertraging aan de Kennedy-tunnel. En dan uh, naar Brussel voorlopig weinig problemen te melden. Wel op de binnenring rond Brussel, daar is de 10 minuten vertraging van bijgaarten tot Vilvoorde. En dan wie uh, naar Frankrijk rijdt via de E19, goed opletten, want bij Bergen is de snelweg momenteel nog afgesloten. Gesloten na uitgelopen nachtwerkzaamheden. Dus iedereen moet daar de snelweg verlaten. Hou rekening, zeker met een half uur vertraging daar. Ja, maar dat is toch onwaarschijnlijk dat je gewoon zegt van natuurlijk al richting Antwerpen aanschuiven. Ah ja, ja, ja, dat is echt wel zo half zeven meestal. Hè. Dat is toch heftig, bro. Ja, ja dat wel. <lacht> ja, ja, ja, inderdaad. Een Mooie combinatie. Heb je trouwens een gepersonaliseerde nummerplaat hajo? Nee. Nee. Allee. Nee, moet, moet dat? Hayolo, zou ik mooi vinden. En dat ah, ja. kost maar 1000 euro. Ja, het is dat, ja. Het is iets dus meer het... intussen, hè. Ja, het is 2000, dacht ik, ja, of niet? Nee, ja, ah, nee. oog. nee, nee. Oog. We, gaan, we gaan dat nu echt gewoon eens deftig uitzoeken. Ja. Uh, we zetten onze beste journalisten van het VRT Nieuws erop. Schema. go baby.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 Telenetbusiness Business helpt je zaak vooruit. Van internet en telefonie tot een website bouwen en zelfs cybersecurity updaten. Meer info op telenet.be business. En wat drinken we? Een chimme zoals gewoonlijk? Top. Nee, geef mij voor de verandering maar eens een stukje chimme. Allee, ga vlug de kaas snijden.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 Van VOF de Kunst het is 19 voor 7. Dat is just, ja, Jeroen Meus. Moeten we even over hebben? De kok. Weet je wel, van dagelijks kost. We krijgen enorm veel vragen binnen over Jeroen Meus. Daar is iets mee. Maar Jeroen legt het uit donderdagochtend hier. Je wil dat weten. Gokje. doe gerust even. Goedemorgen. het dan maar even over de nummerplaten. Nou, blijkt in de begroting dat de nummerplatenprijs een beetje verhoogd wordt, vooral de gepersonaliseerd, uiteraard. Hè. Die kosten nu 1000 euro en dan 30 euro ook nog om het te laten maken. En die worden, dat wordt geïndexeerd, we weten nog niet met hoeveel procent, maar het wordt iets duurder. Ja, mooie namen die binnenkomen. Je bent niet zo voor, uh, Kim. We hebben er een paar binnen gekregen. misschien even voorleggen aan jou. Christian Samaniego uit Antwerpen. Goedemorgen, Christian. Goedemorgen allemaal. Ja, welke heb jij gezien? Ja, we hebben hier al in Durham verschillende rare nummerplaten gezien. Maar de grappigste vond ik uh, met uh, de benaming Allah. Allah. Is goed? Ja. ja, bij ons in Deunen woont er een grote groep uh, Turkenen en Marokkaanse gemeenschap Dus ik denk uh, dat er een slimmerik tussen zat. Die, zich, uh, die heel snel geweest is. Ja. Heb je zelf eentje, uh, Christian? Ja, eigenlijk wel. Ik ben ook een beetje een fanatiekeling daarin. Ik heb een uh, schoonmaaktruma en ik vind er ook uh, hoogtewerkers. En, was... en ik heb op al mijn hoogtewerkers ook... Uh, een gepersonaliseerde nummerplaat op staan. Wat staat er dan op? Ja, er staat gewoon de naam van de firma op, gevolgd door de cijfer. En de cijfer okay. um, dient dan voor de hoogte van de hoogtewerkers aan te rijden. Hoe hoog gaat die gaan? Maar dat is wel leuk, hè? want dat, dat is een beetje marketing. Dat is reclame, dat is tof. Ja, dat, dat vind ik goed. Ja, ja. Dat is ja. heel slim. Dit is goed gekeurd, ja, maar Christian. Maar dat er voor de rest op de, op de hoogtewerkers geplakt staat. Hè. Ja, ah, ja, ja. Maar er, er zijn nog anderen, hoor. Christian, dank je wel voor je reactie. Want er was ook nog uh, George de Koning. Goedemorgen, George. Goedemorgen. Welke heb jij gezien? Uh, kaka. Oh, nee, nee. Oh, nee, mannen. En waarom zou dat zijn dan? Uh, ja, dat is een firmaatje in Malmichem, die uh, van die mobiele toiletten ah, en die okay. had die dat Ah, hm, uh, zo. Ja. Okay. Dus het is werkgerelateerd. -werk het dus dat... is toepasselijk dan weer. Dat kan Oké, ook goedgekeurd. Ik heb altijd gezien in die dat het. Ik... Ja. ja, maar mensen, ik ben van je do you do do Mensen geven aan gekkere dingen geld uit. Hè. Ik zou er gewoon geen geld aan uitgeven. Ik koop dan liever een mooie chacoche. Ah, kijk dat. <laughs> Er is ook een grappig verhaal uit Brugge, want iemand had daar de nummerplaat Kutwijf ingediend. Ah, welke? Nee. Dat. Als grapje, want ze dacht, ja, dat mag niet, een beledigende nummerplaat. Dus uh, dat wordt sowieso nooit goedgekeurd, maar dan werd het wel goedgekeurd. Nee, maar nee, dat kan <laughs> toch niet. Het heeft nu dan toch maar een nieuwe nummerplaat. Nog eens. Nog eens. Ja, ja. goed gelachen wel. Hoe, en hoeveel kost dat dan intussen? Duizend en? 1030 minstens. 1030 En nog eens, hè, want dan moet ze het terug laten aanpassen.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 En Can't stop the feeling 13 voor 7. Van de regio. Ja, die twee even meemaken. Ons Margot heeft zeer goed geslapen, maar vooral op hoeveel meter hoogte? Ik kan het even zien in de app van Radio 2 of wel op VRT. Margot, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Oh, kijk eens aan, je ligt met twee andere mensen in bed. <lacht> het is een Klopt. bijzonder beeld. Op, op hoe, welke hoogte heb je geslapen? Uh, drie à vier meter, denk ik. Oké, okay, want je hebt geslapen bij Mare en bij Niene in Munkswalm in Oost-Vlaanderen. Ja, je bent er al eens geweest, uh, net voor de zomer. Leg eens uit, wat is daar precies aan de hand in die boomhut? Wel, ik ben hier inderdaad in april zelfs geweest, een half jaar geleden, want toen heeft Mare hier links van mij beslist om een half jaar in een zelfgemaakte boomhut te slapen in de tuin. En ze doet dat om aandacht te vragen voor kinderreuma, dat is de ziekte waar haar zus aan leidt. Ondertussen zijn wij zes maanden verder en is Mare aan haar laatste week bezig en zij had mij gevraagd of ik eens wou komen slapen. Dus ik heb dat ook gedaan en meisjes, ik weet niet wat bij jullie zit, maar ik heb hier fantastisch geslapen in de boomhut. Ik heb ook eens voor een keer goed geslapen. Voor één keer? Maar nee, voor mij. Maar nu is een van de beste nachten, denk ik toch al. En als mensen blijven slapen, slaap ik eigenlijk beter dan alleen. Omdat als ik alleen ben. En val ik later in slaap. Ah ja, kijk, voilà. Maar we, we hebben wel nog redelijk lang gebabbeld. Over heel veel gebabbeld zelf. Over hoe het is om zes maanden alleen in een boomhut te slapen. En wat dat voor Nine betekent. Want Nine die is ook voor een nachtje bij ons blijven slapen. En straks, rond 20 voor 8, vertellen wij jullie daar alles over. Jullie klinken al heel krakerig. Alsof jullie echt <laughs> net uit bed komen. Mooi zo. Maar van de regio's. Oh, geef toe. Aba op een dinsdag. Altijd goed. Of een woensdag of een donderdag. Zeker hè. De top 100 van de jaren 70. Misschien staat Mamma Mia van Abba er ook in. Dat bepaal jij. Doe dat op radio2.be. Klik door op de week van de jaren 70 en stem vooral. We hebben nog een gepersonaliseerde nummerplaat. Die willen we nog even aan je voorleggen, Kim. Dat is van Mario, Mario de Smet uit herzelen. Mario, goedemorgen. Goedemorgen. Welke nummerplaat heb jij? 1 Mats 9. 1, mat, 9. Klinkt oké, okay, ja. Dat is hmm. goed, ja. Klinkt, en waarvoor staat hij? Uh, ik noem Mario de Smet. Mijn vriendin noemt Anja de Smet. Mario, Anja de Smet. En 1, 9. We verjaren allebei 1 september. Oh, maar wat? De Smet is, ver, is uh, verschillend geschreven, toch? Ja, ja. Allebei op 1 september? Maar het is ja. wel subtiel, de nummerplaat. Mensen weten niet direct wat het is. En voor jullie heeft het een romantische betekenis. Vind ik wel mooi. Goed gedaan, Mario. Ja. Oplieft. En Ik ging bijna zijn gelukkige verjaardag, maar dat is toch alweer anderhalve maand geleden. Dus. Ja, ja, ja. Geniet van de dag. Fijne ochtend, okay. hè, Mario. Ja, dankjewel je dag. Het is 7 voor 7. Allemaal zien. Veel te vaak gezworven In het holst van de nacht Mezelf te vaak betrogen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 het leven allemaal dit is de dag dit is het moment waar iedere Van het leven. We gaan dansen in de zon. Die balen in het licht jagen. Omarmen het leven. Met de laag op ons gesprek. We komen samen. In hetzelfde verhaal. En genieten van het leven. Deze song die gaat naar de eregalerij van Radio 2, allemaal van Wim Soethaar. Wim Soutaar, die kon jarenlang zijn nummerplaat niet onthouden. Geniaal idee, ook hij heeft een gepersonaliseerde nummerplaat. En wat staat erop? Allemaal. Zo eenvoudig kan het leven zijn, zo. toch? Heerlijk. Wim Soethaar, het is dus een 4 voor 7. Zeg, allemaal een zeer goede dinsdagmorgen.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 Bereken nu je prijs van de kilometerverzekering op belgiusdirect.be. Ook voor niet-Belgius klanten. Voor uitsluitingen en voorwaarden van de autoverzekering raadpleeg de infofiche op belgiusdirect.be. Jo, ik ben Laurens en werk in de Koolruit, waar er een 50% korting is op grote merken zoals Royal Bliss. En die is geldig tot en met 17 oktober. Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, al 50 jaar de laagste prijzen. Xina is jarig en schenkt je tot 6 elektrotoestellen met 5 jaar garantie. Info in je winkel of op xina.be. Xina, ja aan je dromen. Renaud Professionals, ontdek ons nieuwe gamma Renault E-Tech 100% elektrische bedrijfsvoertuigen. 100% op jullie afgestemd. Ken Gouvin met zijn 1,45 meter brede zijopening. Master met zijn 11 geavanceerde rijhulpsystemen. En nieuwe Traffic Fan, elk verkrijgbaar met een 100% elektrische E-Tech motor.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 en een goede ochtend is niks zonder een unieke goeiemorgen-morgenmop. De koffie smaakt nog beter in of je melk of je thee. Speel straks mee met Punto Punto. Elke dag, voor twee, VRT Radio 2. Het is 7 uur, VRT-nieuws krijg je vanmorgen van Shema Sideside. Goedemorgen. De begroting van de federale regering is rond. En ook vannacht werd Gaza nog veel gebombardeerd. Er vielen al 900 doden. De federale regering heeft een akkoord over de begroting van volgend jaar. Zo mag je binnenkort een flexijob doen in 22 sectoren en dat zijn er meer dan dubbel zoveel als nu. Je betaalt dan geen belastingen. Premier De Croo legt uit. Vandaag heb je meer dan 100.000 bijzonder enthousiaste flexijobbers en we creëren hier de mogelijkheid om dat in de voedingssector verder te kunnen doen, in de evenementensector, in de landbouwsector, maar ook in te gaan op een vraag die gesteld was vanuit de Vlaamse regering om dat mogelijk te maken, bijvoorbeeld in de kinderopvang en in het onderwijs. De flexijobbers gaan ook meer verdienen, behalve in de horeca. Mensen die minder dan 2200 euro bruto verdienen, zullen ook iets meer gaan verdienen. De btw voor sloop en heropbouw van een eigen woning van minder dan 200 vierkante meter blijft ook op 6%. Vandaag en morgen organiseert de politie een grote controleactie tegen afleiding achter het stuur, vooral op gsm-gebruik. Want elk jaar gebeuren er veel ongevallen en vallen er 50 doden en 4.500 gewonden. Als je betrapt wordt met een gsm in je hand of op je schoot, krijg je een boete en je rijbewijs kan meteen worden ingetrokken, vertelt Amberger van de federale politie. Als mensen betrapt worden op het foutief gebruik van hun gsm als een voertuig besturen, dan riskeren ze een onmiddellijke inning, een boete van 174 euro. Maar daarnaast kan het ook zijn dat je rijbewijs onmiddellijk ingetrokken wordt. En dan moet je ook voor de politierechtbank verschijnen. Dus dat zijn best wel strenge straffen die erop staan. Het is dan ook een derde graadsovertreding, want het is echt heel gevaarlijk. In de Antwerpse haven is de toegang tot het petroleumbedrijf LBC Tank Terminals geblokkeerd. De vakbonden protesteren tegen het ontslag van een afgevaardigde van de christelijke vakbond. Die zou ontslagen zijn voor een professionele fout. En daar gaan de bonden niet mee akkoord, zegt Levi Soli van de Socialistische Vakbond. Dit is eigenlijk al het zoveelste ontslag binnen het bedrijf. Er is ook onvrede over het feit dat men vaak in onveilige situaties moet werken met in onderbezetting. En als er dan toch iets fout loopt of omwille van de werkdruk iets niet juist gebeurt, ja, dan zijn de mensen telkens de pineut, Nu in dit geval nu een afgevaarde. En de mensen zijn dat kotbeu. Israël zegt dat het de grens met Gaza opnieuw helemaal onder controle heeft en dat het mijnen heeft gelegd om Hamas-strijders tegen te houden. Israël is ook vannacht de Gazastrook blijven bombarderen. Jens Fransen, jij bent daar. In Tel Aviv, hoe is het daar? Wel, op dit ogenblik is het eigenlijk akelig stil nog altijd in Tel Aviv. De straten zijn verlaten. Vannacht hoorde je dan af en toe die gevechtsvliegtuigen overvliegen. En dan minuten later kon je in de lucht ja, die heel donkere, zware, doffe dreunen horen die uit het zuiden kwamen. Uit het zuiden, dat is dan richting Gaza. De Palestijnse verzetsbeweging, die terreurbeweging Hamas in Gaza, die dreigt er intussen mee om die 130 Israëlische gijzelaars één voor één te gaan executeren. Hamas zegt tegen Israël, kijk, onze burgers moeten waarschuwingen krijgen voor er bombardementen komen. Hamas voegde er ook nog aan toe dat er voorlopig niet onderhandeld wordt zolang de gazastrook bestookt blijft worden. Bedankt, Jens. En intussen zijn de Verenigde Naties erg ongerust over de plannen van Israël om de Gazastrook volledig af te snijden van de buitenwereld. Zowel water, elektriciteit, brandstof als voedsel zouden geblokkeerd worden. En dat zou leiden tot een humanitaire ramp voor de 2 miljoen inwoners in Gaza. De Europese Commissie zal dan toch noodhulp aan de Palestijnen blijven geven. Gisteren kondigde een Europese Hongaarse commissaris aan dat er bijna 700 miljoen euro voor de Palestijnen geblokkeerd werd. Maar er kwam veel kritiek op, onder meer van Luxemburg, Spanje en Ierland. De financiële steun wordt nu wel herbekeken om te vermijden dat het bij Hamas terecht zou komen. Ook ons land zal voorlopig ontwikkelingshulp blijven geven aan de Palestijnse gebieden. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Aan de Lierse Steenweg in Mortsel is gisteravond een waken gehouden voor de vrouw van 68, die er twee weken geleden omkwam door een ongeval met een vrachtwagen. Er klonk een dringende oproep tot conflictvrije kruispunten. En in zes basisscholen in Mechelen kunnen anderstalige ouders Nederlands leren in de school van hun kind. Het ochtendgrijs kan hier en daar wat hardnekkig zijn, maar daarna is er zon en 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je binnen een half uurtje en vind je in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen, Hayo. Goedemorgen. De problemen van morgen. Eh, die beginnen op de kust, of ne, op de E40 naar de kust, liever. <lacht> <lacht> Aan de kust kunnen er ook problemen zijn. Maar ik van de file van in de kust? Ja, van de kust. Ja, van de kust. kan allemaal, man. Ja, eigenlijk wel. Hè. Maar het is, ja, nee. Eh, daar sta je dus <lacht> bij Wetteren, hè, op de E40 een kwartier in de file. Dat is eh, door een ongeval daar. De er ook is dicht. de Antwerpen voorlopig een uh, gewone ochtendspits met uh, files van zo'n 20 minuten op de E34 vanaf Oelegem en ook vanaf Massenhoven op de E313. De Antwerpse ring richting Gent. Reken op een kwartier vertraging tot aan de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel hebben we files van zo'n 10 tot 15 minuten momenteel op de E40 vanaf Africhem bijvoorbeeld. Ook vanaf Peuty op de E19. Tussen Tieltwingen en Holsbeek en bij Halle. De binnenring rond Brussel hou rekening met een kwartier vertraging van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. De buitering ook een kwartier. Nu van Opijn tot Waterloo. Daar is net een ongeval gebeurd. En dan op de E19 van Brussel naar Frankrijk. Dikke problemen, want bij Bergen is de weg helemaal dicht door uitgelopen werkzaamheden. Je moet de, de snelweg verlaten, zie dus je aan de afrit Nimi-Messiere en hou rekening met maar liefst twee uur file daar. Daarnet ook het nieuws over die boetes die je kan krijgen als je met je telefoon in je auto zit. Petra Kool is uit Aalter, die zegt nog Goedemorgen, morgen. Ik hoop dat de politie ook de fietsers met gsm in hand een boete geven. Ze zijn een gevaar. Hoeveel, ja, hoeveel boete krijg je daarvoor? Is dat dan even hard? Voor... Wat ga je met de, de fiets? Oh, op de fiets? Ja? Dat, uh, dat, dat weet ik niet. Dat ga ik uitzoeken. Ja, het zijn ook boetes. Kun je daar ook je rijbewijs mee kwijtgeraken? Want ik weet, als je met de fiets zat rondrijdt, kun je ook je rijbewijs kwijtgeraken. We zullen het eens uitzoeken. Zoek het even uit, 14 Nieuws. Dank u wel. Goedemorgen, het is een dinsdag. Tears for fears and everybody wants to rule the world. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. de dag dat je hoort op Radio 2, dat er vandaag en morgen extra controle is op gsm-gebruik in de auto. Ja, vroeg ze ons op, op, de fiets, als je daarmee betrapt wordt, is dat dezelfde boete dan? Het is dezelfde boete, je krijgt 174 euro meteen te betalen. Maar ze nemen je rijbewijs niet af. Dat staat er inderdaad niet bij. Ja, dat kan niet. Als je zat op de fiets rijdt, dan kun je je rijbewijs ook kwijtgelijken. En als, je, en als je zat rondwandelt? Wat zeg je? Als je zat rondwandelt, ook, denk ik. Maar ja, ah, hoe maar ja. Jij dat? ik je daar ervaring mee. Je dinsdag begint. Ervaring is een groot woord. Het is wel zo, ik, uh, maar het is, de feiten zijn verjaard. Dat is echt ja, lang ja. geleden. Uh, reed ik met mijn toenmalige vriendin op de fiets. En zij zat achterop. En we waren niet zat of zo. Dat was het probleem niet. Maar plots hoorden wij woe. Zo uh, de combi van de politieagenten. En die begonnen achter ons te rijden. Nu dus zijn we toch op een fietsen gezet. Echt gewoon los en achtervolging ingezet. Uh, acht, ja, terwijl wij op de fiets zaten, zijn we de combi. En dan zijn we de bosjes ingeslagen en zo. Dan zijn ze echt met pilampen en zo komen ze. Oh, Peter. Maar ze hebben ons nooit gevonden. Maar waarom heb je dan gevlucht? Ja, waarom vluchten mensen in zo'n situatie? Omdat je weet van... één: je mag niemand vervoeren op een bagagedrager. Hè, dat mag niet. En twee, dan gingen ze waarschijnlijk checken van... hebben je gedronken? Etcetera, etcetera. En omdat je ja. jong en bang bent... Duurt, vluchtmisdrijf, hè? Eigenlijk vluchtmisdrijf. Ja, wordt er niemand kapot gereden of zo. Hè? Nee, nee, nee. maar gewoon verliefd. Zo gaat het allemaal. Lang verhaal. De zon komt lekker op. Dat is ook zeer mooi om te zien. Het wordt een hele mooie ochtend. Want we laten de grote Edith Piaf herleven. Vandaag, 60 jaar geleden overleden. En we laten haar herleven met onze Eurosong-finaliste Sherin. Die gaat de La Vie en Rose komen doen net na half negen. En die vragen over Jeroen Meus, ja, dat is voor, voor donderdagochtend. En dan, een extreem geval van verkeersagressie in Oost-Vlaanderen. Dit verhaal wil je horen. Wat is daar gebeurd, Shema? Het begon op de ring rond Gent. Een chauffeur werd daar achtervolgd door een andere bestuurder, die steeds agressiever reageerde. En hij bleef de man volgen. Tot aan een huis in Oosterzeel. Ja. Dan stapten ze allebei uit en dan begonnen ze met elkaar te vechten. En wow. het is zodanig uit de hand gelopen dat de chauffeur die de anderen achtervolgde. een stuk uit het oor van de anderen oh -oh. afbeet. Mm. En de politie is dan uiteindelijk gekomen en die arresteerde de agressieve bestuurder. Ja, maar de, de, de, en dat stuk oor, zat dat dan in de mond van de ene van de... Heeft dat makkelijk opgegeten? Nou, ah, nee, het is niet waar. Hap. <lacht> nee, het... Maar waarom doen mensen... Maar wat mensen... een gekken op de weg. Maar ja, wat zou jij doen als je, als je dit meemaakt? Aha. Ah, dat is heel gemakkelijk, hè. Ik rijd naar het dichtstbijzijnde uh, politiekantoor. Ik bel handsfree natuurlijk naar de politie. Jo, ik kom eraan. Yo. Er is hier een gekke bro die hier achter mij is aan het uh, ja, mij aan het achtervolgen en ik vind heel heftig. En dan moeten die naar buiten komen. En dan pas stap ik uit als de politie daar ook is. Niet? Ik heb het ook eens meegemaakt. Echt? Ik werd uh, uh, vastgezet eigenlijk op een stuk weg waar ik echt niet voorbij kan. Die man stapte uit en die begon te roepen in het Frans uh, tegen mij. Het was in Brussel gebeurd. En uh, ik heb hem gewoon genegeerd. En ik heb gewoon gedaan alsof ik uh, uh, ja, voor mij aan het kijken was. Totdat hij gekalmeerd was. Dan is hij terug ingestapt. Dus... had je wel klem gereden. Ja. En wat had je gedaan? Waarom was hij zo boos? Ik had hem ingehaald. Dat was het. Dat was het. Ah ja, maar dat. Uh, welkom in Brussel. Het is Misschien een heel cliché, <lacht> maar net hetzelfde voorgehad. Wat ik toen gedaan heb. Want die is dan op een bepaald moment. dan vertraagt die auto. en uh, kijkt hij heel boos. Heb ik gewoon gezwaaid en geglimlacht. En die moest heel hard lachen. Dus, uh, Echt? Ja, ja zo kun je het kans ook proberen. Je meer agressie kunnen uitlokken. Ja, ja, het is. Radio verhalen over verkeersagressie, je wil het allemaal niet meemaken, hoor. Beter dansen met Peggy Goo. It goes like... Na-na-na. Met een oortje dat is afgebeten, zoals Jan de Jong zegt. Die verkeersagressie in Gent, Wat was daarvan de oorzaak. Goed door. Goed door Jan. We weten allemaal, Jan, dat jij... Jij bent de kapoen. Maar nog even over ja, hard rijden en, en een beetje gevaarlijk rijden in de auto. Ik was daarnet bezig dat jij kan voeteren op je man... Als hij iets te hard rijdt? Ja, ik vind dat hij heel defensief rijdt. Hij zegt dan: Ja, maar de mensen snappen dat niet. En elk gaatje moet gevuld worden en la, la, la <lacht> En al die bullshit. Uh, maar dan zeg ik, ja, ja, is dat niet zo? Als koppel heb je toch veel discussies in de auto. En dan worden er al eens mensen boos op hem en dan zeg ik: Ja, stop daarmee en is dat zo'n gek en de kinderen zitten in de auto. En, en als jij aan het ja. stuur zit, hoe gaat dat dan? Uh, ik rijd eigenlijk nooit als mijn man meer rijdt. Ah ja, maar jij zit toch ook te vloeken op uh, Maar als ik chauffeurs? alleen rijd, uh, dan vloek ik op andere chauffeurs, maar andere nooit op mij, omdat ik denk ik, ja, ze kan niet denk ik. Ik weet het niet. En jij, Peter, ik denk dat jij ook wel een pittig chauffeurtje maar kan het is, zijn. Het is net hetzelfde. Turk vloek ik ook op andere chauffeurs, op, uh, op dingen. Dan zeg mevrouw me, vraag van, schaat zit nu toch eens rustig. En, en onze zoon zit bij ons. Dat is pure chantage. Ja, maar het is toch ook waar? Je gaat toch dat voorbeeld niet geven aan je kinderen? Tot zij aan het stuur zit. Vloekt ze? Vloekt ze? Mooi ja, tuurlijk ja. Jij <tie> hebt toch ook schema? Weet je wel. Denk iedereen die nu in de ik auto zit? Ik doe dat zit... echt alleen als ik alleen ben. Ja? Ah, maar ja, maar ja, kijk, ja, maar je doet het wel Ja, tuurlijk wel, ja, tuurlijk, tuurlijk. Achttien ja. over zeven zometeen ja, maar, maar niet tot mensen agressief worden en mijn oren willen afbeten, <lacht> hè? Laat ons hopen, ja Deze week op Radio 2 Bene De nieuwe digitale radio We dompelen elke dag een artiest onder In een bad van vloeibaar goud Pits je oren, want elk uur spelen we een nummer van deze gouden artiest. Gehoord? Reageer dan meteen op de kanaalpagina van Radio 2 BNBN op VRT Max. Stuur goud en maak kans op een DAB Plus radio. Wie is vandaag onze gouden artiest? Je hoort het op Radio 2 BNB. Exclusief op DAB Plus en VRT Max. Excellent, jouw vakman steeds dichtbij. Meer info op excellent.be vind jij je buurt super ook zo leuk? Bedank hem via superbuurt.be en win 1 jaar gratis boodschappen. Je krijgt al tot 6000 euro korting bij Suzuki. Draai aan het rad, geef het juiste antwoord op de vraag. en win tot 1000 euro extra korting. Het rad van Suzuki. Voorwaarden op suzuki.be.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 Beweeg mee naar minder CO2. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la resposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Met de V van Verkeersagressie, maar we gaan rustig worden bij Punto, punto, lieve mensen. We spelen vanmorgen met Griet. Griet van Drommen uit Poperingen. Goedemorgen, Griet. Goedemorgen allemaal. Griet, ik heb een, ik heb een vraag voor jou. Klopt ja. het dat jij ooit met Clouseau, en dus ook met Koen Wouters, naar Disneyland bent geweest? Ja, ja, ja. En ben je Daalig. met hem op de rollercoaster geweest? Nee, nee, het was enkel uh, dus vrij in het park rondlopen en oh. dan uh, een mini-optreden en uh, meet aan Grietse dan. Ik hoor oh, even vrij oh. in het park rondgelopen, want dat was mijn hoofd natuurlijk. Ja. Maar toffe mensen, Koen Wouter, toffe mensen. Ja. Zeg, niet, je, je, bent, je bent strijkhulp. Het leuke is, ja. morgen, dan huh? zorgen we met Peter Post ervoor ja. dat je een jaar lang huishoudhulp kan winnen. Een jaar lang. Okay. Hoe goed is dat? Ja, halen, he. ja. ja he. Heb je brievenbus al ingeschreven? Ik heb het geprobeerd, maar de foto was te groot het bestand. Ah, pak, ja. een, pak een kleine fotograaf. Ja, ja, ik heb dat ook geprobeerd, maar het bestand was te groot. Ik ga moeten uh, opnieuw beginnen. Doe het opnieuw. Zometeen ja. kan je natuurlijk wel die exclusieve GoeiemorgenMorgenMok winnen. Ja. De klok start. Ik stel Pardon. je vragen. Eén letter van het antwoord, vul aan. En met drie juiste antwoorden moet dat lukken. Hè. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. We beginnen vanmorgen met de Upsilon. Welke okay. Upsilon is de kleur geel in het Engels? Yellow. Welke Z doet een zwaar voorwerp als het in het water ligt? Zenken. Welke A is de volledige naam van de wereldberoemde eend van Herman van Veen? Uh, Alphonse, je donker kwak. Welke B gebruik je om je haar te kammen of de wc schoon te, te schrobben? Borstel. Even overlopen. Hè? De Y, de kleur geel in het Engels, is yellow. Een Z, zinken natuurlijk, een zwaar voorwerp als het in het water ligt. En dan A, je zei Alfons Jodocus Kwak. Het was Alfred ja. Jodocus Kwak. Dat zijn bijna, hè. Nee. En B, gebruik je om je haar te komen. Dat nee. is een borstel dat klopt natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja. Lekker gespeeld. Zeg, heel fijn op de griet. En bedankt om mee te doen, hè. Dank je wel, Speel morgen zelf mee en win jouw morgen mok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.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 Radal Love. Tegels, Nacht is impermo. Ja hoor, het is dinsdag en dan komt weer mevrouw Jacot. jou zo meteen iets bijleren. Ik wil ik gewoon vertellen over het weer? Jacot, ja. goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens. Uh, ja, dat ziet er op sommige plekken vanochtend nog, nog nevelig uit. Misschien wat mistig hier en daar. Uh, maar dan krijgen we mooie opklaringen, misschien wat hoge wolkenvelden. En weer hoge temperaturen. Een, een 24 graden in Vlaanderen, ietsje frisser elders. Uh, morgen doen we dat eigenlijk nog eens over. Dan krijgen we een 23 graden. Dan ook zonnige periode met eventueel hier en daar wat wolkenvelden. Maar er komt dan wel een regenzone dichterbij en die zou er dan zeker donderdag moeten zijn. Nu, de maxima die blijven dan nog redelijk hoog voor de tijd van het jaar, een 19 à 20 graden. Het is pas in de, ja, tegen het weekend dat de temperaturen echt fel gaan zakken. Uh -huh. En dan halen we bijvoorbeeld uh, zaterdag een 17 graden. En ja, zondag en maandag, als we al zo ver gaan kijken, zitten we aan een 13 à 12 graden. Uh, dus dat is dan ineens weer wat fris voor de tijd van het jaar. Het wordt echt nog herfst. Ja, maar Vondag, eerst dus wel nog een paar, uh, paar zomeren na zomerdagen. Genieten, hè. Mm -hmm. Ja, Jacot is er dus. Eh... Jacot. De hey, Jacot. Op dinsdag leert soms altijd iets bij over de wetenschap. Wat gaan we straks ontdekken, Jacot? We gaan het over gletsjers hebben. Ja, uh, want ik, ik zag een heel boeiende reportage vorige week en ik dacht, daar moet ik toch eens over komen vertellen. Mm -hmm. De gletsjers die zijn aan het smelten. Dat is, dat is geen nieuws, denk ik. Nee. Maar er valt wel nog meer over te vertellen. Er is een Belgisch mm. onderzoek geweest en de gletsjers zijn um, op één een een zomertijd eigenlijk ontzettend veel gesmolten in de Alpen. Ja, er is blijkbaar een gletsjer in Frankrijk die is op twee weken tijd dramatisch gesmolten. Lieve luisteraar, je moet eens raden hoeveel centimeter... Het is echt veel, hè? Ja, het, is echt veel. Het, is, het is veel meer dan je denkt. Denk er maar even over na. Over een minuutje of tien gaan we het vertellen. Zeg, ze gaat bijna de slimste mens ter wereld worden. Ja, tof, hè? Oh. En? Ik krijg al stress van de muziek. Ja, heerlijk, hè? Ja, we hebben nog een tip ja, met jou. Het is om... gebeurd. Hoeveel keer heb jij erin gezeten, Kim? Ik? Uh, twee keer. Twee keer? Ja. Ja, ik heb het ook nog eens gewonnen ooit. Oeh, dus, uh... dat stinkt hier naar stoef. Ja. Ru Ruiken jullie het ook? Nee, nee. Het o. is gewoon omdat we denken, van, je doet het beter... Met Kim en Peter. Dus we hebben nog oh. een, we hebben nog een hey. kleine tip voor jou. Ja? ja, jij drinkt graag een biertje, hè? Dat klopt. Ja, dus een tip. Uh, ja, jij, jij drinkt sowieso niet zo heel veel alcohol, Kim. Heb jij gedronken tijdens je voorschrijvingsproef? Ja, dat <lacht> <lacht> Maar geen trein. bier, nee, geen bier. Geen bier, hè? Maar ik heb een cadeautje bij voor jou. Want een oh. tip om het te maken in de slimste mensen ter wereld is weinig ja. of geen alcohol drinken. Oké. Okay. Je ja. drinkt graag uh, zware biertjes? Ja, zo'n streekbiertje. En wel, kijk, we hebben Aha. iets mee. Dat is een, een heet... sportsotje. Ja, ja oh, heerlijk. Dat is een niet-alcoholische uh, ja. bier. Zodat je Top. echt uh, helemaal gevoel focust kan blijven. En toch nog voor het amusement zo'n klein pintje erbij. Ja, ja tof. Ja. tof. Zo. Dank jullie wel. Gratis tip. Komt eens. Zo meteen ook het nieuws uit je buurt het is 1 over half 8. Eerst schema. Goedemorgen. Vandaag en morgen zijn er veel controles van de politie tegen afleiding achter het stuur. Door gsm-gebruik gebeuren er elk jaar veel ongevallen. Als je betrapt wordt krijg je een boete van 174 euro en kan je je rijbewijs meteen verliezen. De federale regering heeft een akkoord over de begroting. Zo mag je binnenkort een flexijob doen in meer sectoren dan nu. Zoals in voedingswinkels, maar ook in de kinderopvang en het onderwijs. Daarnaast ook goed nieuws voor mensen die minder dan 2200 euro bruto verdienen, want zij zullen iets meer verdienen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goedemorgen. In de haven van Antwerpen is de toegang tot het petroleumbedrijf LBC Tank Terminals geblokkeerd. De vakbonden protesteren tegen het ontslag van een afgevaardigde van de christelijke vakbond. Die zou ontslagen zijn wegens een professionele fout. Levi Soli van de Socialistische Vakbond reageert. Eigenlijk de Mensen gezegd, we liggen het werk neer, hè. dit is eigenlijk al het zoveelste ontslag binnen het bedrijf. Uh, er is ook uh, onvrede over het feit dat men vaak in onveilige situaties moet werken met in onderbezetting. En als er dan toch iets fout loopt of omwille van de werkdruk uh, iets niet juist gebeurt, ja, dan zijn de mensen telkens de pineut, nu in dit geval nu een afgevaarte. En de mensen zijn dat kotsbeu. De waardevolle hoeves en landschappen rondom de Waaslandhaven worden beschermd als erfgoed. De haven zal er daarvoor geen activiteiten kunnen opstarten. Over de bescherming is gisteravond een akkoord getekend tussen de Vlaamse regering, de haven van Antwerpen en de lokale actiegroepen die de natuur willen redden. De komende jaren wordt rondom het polderdorp Doel een nieuw getijdendok gebouwd. En de haven zal de natuurgebieden net buiten dat dok niet mogen gebruiken om containers te stockeren. Voor Jan Kreven van actiegroep Doel 2020 is deze ondertekening een heel belangrijke stap. Nu wordt er eigenlijk erkend dat het onroerend erfgoed van Doel en de omliggende polders dat dat toch eigenlijk wel bijzonder waardevol is. En dan denken we niet alleen aan monumentale gebouwen, zoals het hooghuis dat iedereen wel kent, of die imposante hoeve of terwallen. Nee, het gaat hem echt ook wel om het traditionele boerenerfgoed. Het gaat hem om dijkhuisjes, dijksequenties, kapelletjes. De Vlaamse regering zal ook geld geven om de beschermde gebouwen te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 De kruispunten op de Lierse steenweg in Mortsel moeten dringend veiliger gemaakt worden voor fietsers en voetgangers. Dat heeft de Fitsersbond gisteravond gezegd op de waken voor de vrouw van 68 jaar die daar op de hoek met de maaierlei twee weken geleden overleed na een ongeval met een vrachtwagen. Ook deze buurtbewonster wil dat het daar veiliger wordt. Als zwakke weggebruiker hebben wij geen tweede rangspositie. Wij hebben evenveel rechten zoals een wagen om groen te krijgen. En als we dan groen krijgen moeten we ons haasten om op een veilige manier aan de overkant te geraken, want dan heb je amper vijf seconden. In de middenstrook heb je tramsporen, heb je bussen. En dat is um, heel onveilig en dat is eigenlijk veranderd een aantal jaar geleden toen men de slimme lichten heeft geïnstalleerd. En vanaf toen is het hier eigenlijk een heel onveilig kruispunt geworden. Het weer, op veel plaatsen eerst nog nevel of mist, daarna zonniger en hoge wolken, warm tot 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. Thanks mm -hmm. mm -hmm. De problemen, Hajo vanmorgen? Ja, nog steeds op de kust. Uh, Dat ben ik weer hoor, op de kust. Op de E40 ja, na de gerust, kust. Jongens. Ja, daar sta je nog steeds een half uur in de file. Van Erpenmeren tot Wetteren. De weg is al een tijdje vrij, maar de files lossen dus heel moeilijk op daar blijkbaar. Dan op de E17 van Kortrijk naar Gent. Daar is het ook nog uh, 20 minuten aanschuiven. Van Deinzen tot Nazareth. Daar is een ongeval gebeurd op de ook. Verder dan naar Antwerpen een gewone ochtendspits met vertragingen van een ja, klein half uur toch vanuit de Kempen. Hè. Dus vanaf en vanaf Massenhoven. En een kwartier op de E17 vanaf Haasdonk. Antwerpse Ring richting Gent. Uh, vrij druk hoor, bijna een half uur ben je kwijt op het hele stuk tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Naar Brussel zijn er twee files te melden van 20 minuten, dat is op de E19 vanaf Mechelen Zuid en ook op de E314 tussen Tielt, Wingen en Holsbeek. De andere files naar de hoofdstad zijn de maximaal 10 minuten op de gebruikelijke plekken. De binnenring rond Brussel dat is twee keer vertraging en een kwartier van Iteren tot Wouters en dan nog eens een klein half uur van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde en op de buitering een kwartier van Aupin tot Waterloo en dan aan de andere kant van de stad 10 minuten van Groot Bijgaarde tot Anderlecht. En dan tot slot door een ongeval is in de Antwerpse Noorderkempen in Minderhout de Meersseweg helemaal afgesloten.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 This is Dus... Jacot! De soot. Hey, Jacot. Het is dinsdag, dus dan komt weer mevrouw Jacotte Brokken jou weer iets bijleren. Jacotte, um, wat gaan we ontdekken vandaag? We gaan ontdekken hoeveel de gletsjers in de Alpen zijn gesmolten de afgelopen zomer. En wel, Magda van Dam uit Mechelen denkt dat de gletsjers ongeveer 700 centimeters gesmolten zijn dit jaar. Zeven meter. Dat, dat, is... Wel, dat, dat is wel heel veel. Dat is, he? is een beetje veel. Maar het, het is een Belgisch onderzoek. Twee glaciologen uit België, die hebben daar onderzoek gedaan en die hebben um, twee weken, of ja, toen ze het uh, uitzonden alles is, mm -hmm. twee weken daarvoor een paal in de uh, gletsjer, in de Rhone gletsjer. Mm -hmm. Dus de gletsjer die verantwoordelijk is voor de rivier, de Rhone, gestoken. Ze hebben die daarin gestoken, zijn twee weken later komen kijken en ik heb hier een meetlijn bij, kwestie van het nog extra duidelijk te maken. Een ja. goede 70 centimeter, dus dat is, waar zitten we dan? Hier. Is, Was dat is, verdwenen. Dat is veel. Ja. Dat, is, dat is veel. Dat is echt anderhalve is, baby. Ja, ja. Dat is enorm. Dat is, dat is heel veel. goede maatstaf. Ja, ja, ja, dat is gigantisch. Heel veel. Was ze verdwenen. En wat ze nog merkte, ja, zo'n gletsjer, dat is natuurlijk dat is een soort van ijsrivier, dat, dat beweegt, um, die gletsjer was zeven meter opgeschoven, terwijl in normale omstandigheden schuift dat 100 tot 200 meter op. Dus ze zien de gletsjers smelten en bewegen ook niet meer op dezelfde manier voort. Mm -hmm. um, het komt uit een reportage en ik, ik vond het heel aandoenlijk, want de twee Belgische glaciologen die daarin zaten in die reportage zijn allebei super gepassioneerd en dat klonk ongeveer zo. Ik ben even kijken en luisteren. Het is bijna om emotioneel van te horen hoe mooi hier een gletsjer zo er nog bij ligt. We staan hier bij de Gletscher, de grootste gletscher van de Europese Alpen. 20 kilometer lang, 800 tot 900 meter dik ijs. En één zesde van het totale ijsvolume in de Alpen zit in deze gletsjer. Ja, jong, maar dat is gewoon aan het verdwijnen. Ja, en wat er nog nieuw is, dus je hebt uh, zowel die gletsjers die nu gesmolten zijn, die niet meer goed doorvloeien, maar op de toppen van de gletsjers komt er ook niks meer bij, of toch veel minder dan daarvoor. Uh, want wat ze daar ook zien, op echt hoge hoogte zijn de temperaturen ook veel hoger dan anders. Uh, ze zien daar op 3500 meter dat daar nu al zes maanden per jaar positieve temperaturen worden gemeten, dus boven de nul. Mm -hmm. uh, ze zien daar vlinders en bijen verschijnen, wat ze ook nog nooit daar oh, hebben ja, ja, ja. gezien. En dan moeten we het misschien ook wel eens over de Mont Blanc hebben. Als we het dan toch over de Alpen hebben. De hoogste berg van de Mont Blanc, die is ook aan het krimpen. Uh, dat komt natuurlijk omdat op die berg bovenop ligt er een hele grote laag sneeuw en mm. ijs. En die verandert elke keer als ze die meten. Uh, ze hebben twee jaar geleden nog een meting gedaan. Dan was de Mont Blanc op het hoogste punt 4807 meter. Nu bij de laatste meting dit jaar was die 4805 meter. Meter. Twee meter weg. Twee meter weg. Oh. Nu, dat heeft niet per se met de klimaatverandering te maken. Dat heeft eerder te maken met hoeveel regen en sneeuw er deze zomer is gevallen. En dat uh -huh. blijkt zeer weinig te zijn. Misschien ja, onrechtstreeks ook dan weer wel een gevolg van de klimaatverandering. Uh -huh. um, maar het is zo dat ja, die, die rots daar gaat weinig aan veranderen. Maar die sneeuw en ijslaag daarop, uh, dat verandert dus wel. En ja, dan kan je je gaan afvragen, dat is allemaal goed. Dat speelt zich daar af in de Alpen. Yeah. Wat heeft dat met ons te maken? Toch redelijk veel, want wat die gletsjers betreft, het uh, smeltwater daarvan is verantwoordelijk voor zo'n goede 25 à 30 procent van de zeespiegelstijging. Uh -huh. Dus als we bij ons aan de kust nog gezellig in ons appartementje willen wonen, dan uh, gaan we toch ook rekening moeten houden met het smeltwater. Ja. Nou, dat is toch echt geen goed nieuws allemaal? Hè? Nee, er is geen goed nieuws, maar kijk, we, we zijn hier nog en we kunnen er nog iets aan doen. Jacques, doe de ja, tot slot, Jaco't mm -hmm. uh, We kunnen er wel degelijk nog iets aan doen. En dan hebben we de, de vanzelfsprekende dingen. Ja, we moeten de klimaatverandering gaan vertragen door bijvoorbeeld zelf minder uit te stoten, minder vaak de auto te nemen, minder vaak te vliegen. Alle, alle dingen mm. die we ondertussen ook wel kennen. Uh, het gaat misschien ook nog wel verder. Uh, ja, wij zijn maar wij, onze kleine individuele uh, persoontjes. We kunnen het ook bij de politiek gaan zoeken, dat zij er echt een, een, een draagvlak voor hen gaan creëren, dat ze nog altijd moeite gaan doen om dat klimaatverandering klimaat te redden. En als we merken dat ze het niet doen, ja, dan zijn er natuurlijk ook die klimaatzaken die steeds meer uh, opkomen. De jongeren in Portugal niet onder, uh, onlangs. Mm -hmm. ja. um, dus we moeten echt blijven vechten voor um, een beter klimaat. Dat ze eerst stoppen met drinken, dan kunnen ze de andere problemen hopelijk ook oplossen. Dankjewel, Jacot. Alsjeblieft. We zijn weer wat wijzer geworden. 70 centimeter op twee weken. Dat is niet goed. Dat nee, is niet goed. Nee, Beautiful Day toch nog wel. Dit is you too. Het is kwart voor acht. The heart is a blue It Shoots up through the stony ground But there's no room No space to rent in this town You're out of luck And the reason that you had to care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 Het gaat niet goed met de gletsjers, het gaat niet goed in Israël. Het gaat met heel veel dingen niet goed. Maar gelukkig is er ook nog hoop. Want hoe is het met dat meisje dat een half jaar geleden begon te slapen in een boomhut in Munkzwalm? Margot van de Regio. Die weet het, want die ligt er gewoon. Ze wilden er aandacht vragen voor kinderreuma. Heeft het volgehouden en vooral hoeveel heeft dat allemaal opgeleverd? Margot van de Regio is vannacht blijven slapen daar. Kun je zien in onze app van Radio 2 of live op VRT1... Margot, intussen al een beetje wakkerder. Zeker, zeker. <laughs> Mooi. Vertel eens, hoe is het geweest? Ah, wel, het is heel tof geweest. We hebben er een heel gezellige nacht op zitten. Mare, Nine en ik. We zijn vanochtend rond zes uur wakker gekraaid door de haan. Dat gebeurt hier elke ochtend. Dat heeft Mare mij gezegd. Maar Mare, je hebt hier nu sinds april een goede zes maanden geslapen. Hoe is het geweest? Um, vooral heel spannend. Ook heel spannende momenten. Het was ook super tof als mensen bleven slapen. En het was hier ook super rustig om te slapen en uh, ja, ik vond het gewoon heel geweldig. En Heb je zo nooit een dipje gehad en dat je dacht van oh, nu wil ik echt gewoon naar binnen gaan en in mijn eigen bed gaan liggen? Um, ja, op het moment dat ik van um, Girokamp terugkwam, want ik was dan eerst naar Orkakamp gegaan en dan had ik uh, twee dagen daarna met de fiets op Girokamp. En dan was ik heel moe en had ik gewoon nagezin in. Ja, en ik kan mij ook voorstellen, dan slaap je met heel veel vrienden samen en dan moet je terug alleen in de boomhut, dat is een beetje moeilijk is. Ja, dat ja, is Maar je hebt het gedaan, je zit in je laatste week. Nog tot zondag ga je in de boomhut slapen, dan zitten de zes maanden erop. zot en je hebt dat gedaan voor twee redenen. Ten eerste, je wou meer aandacht vragen voor kinderreuma, de ziekte van Nine. Is dat gelukt? Dat is zeker gelukt. Veel mensen weten nu wat kinderreuma is. Ja, allemaal dankzij jou, want ik heb jou echt letterlijk overal gezien. Op elk radiostation. Je hebt zelfs aan de tafel van Gert uh, aangeschoven. Je bent in Karwiet geweest, dus die missie is geslaagd. Dat kan je al afvinken. Ja. ja. En het tweede doel was geld inzamelen voor Orca, dat is de organisatie voor kinderreuma. Um, we kunnen al zeggen dat je het eerste bedrag dat je voor ogen had, 5000 euro... Heb je overschreden? Ja. ja. Het tweede bedrag mogen we nog niet verklappen, want zondag is hier een groot feest. Rond de boom. Dan komt Orca ook naar hier en ga je het bedrag verklappen. Maar ik heb het al gezien. Amai, Nine, echt waar. Eh, maar sorry, echt waar. Proficiat. Je mag echt heel fier zijn op jezelf. Dank ja, je wel. Vertel maar een keer. Uh, ja, ik ben heel fier op mezelf. Ik ben ook heel blij dat ik dit heb gedaan. Om ook alle kinderen, mijn kinderen, in mijn hart om het erin te steken. Ja, absoluut. En ik denk dat Nine, de zus, ook heel trots is. Eerst, Nine, hoe is het met jou? Hoe is het met de pijn? Goed. Ik krijg nu elke vrijdag plaats van uh, elke dag pilletjes, elke vrijdag een spuitje. En nu heb ik al meer minder pijn en kan ik al voltijds naar school gaan. Oké, okay, dat is oh. toch al een beetje goed nieuws. En wat vind je daar nu van dat jouw zus Mare zes maanden in een boom heeft geslapen en ervoor gezorgd heeft dat heel veel mensen nu weten wat kinderreuma is? Ik vind dat wel fantastisch, maar Maren heeft een keer gezegd dat haar vriendinnen zeiden dat ze dat niet zou kunnen, maar ze heeft het toch gedaan, dus ik ben heel fier op haar. Ja, ik denk dat we allemaal super fier zijn op uh, Mare. Je gaat er nog slapen tot zondag. Uh, wat gaat er dan met de boomhut gebeuren? Blijft die staan? Um, de boomhut blijft staan en ik ben van plan om gewoon tegen ik weet nog niet zeker of dat ik al meteen naar mijn kamer ga. Ik uh, ben nog een beetje aan het twijfelen na de boomhut of dat ik nog op een maandje of zo of een paar weken ga inslapen. Maar dat is dan wel zonder actie en sowieso. Ik denk ook volgend jaar, als het terug warmer weer wordt, ga ik er ook terug in slapen. Ja, kijk, voilà, de boomhut, die gaat nog gebruikt worden, maar sowieso dikke proficiat, Maren. Nu al meer dan 5000 euro ingezameld voor kinderoma. Ook aan heel Vlaanderen laten weten wat dat inhoudt. En uh, ja, zondag wordt dan het finale bedrag bekendgemaakt met een heel, heel, heel groot feest. En dan gaan we dat zeker ook nog uh, laten weten aan al onze luisteraars. Waanzin, zo goed gedaan. Dag allemaal. Slaat er nog, nog even. Ook. Straf gedaan ook. Hè? Ja, ze liggen daar ook met drie zo gezellig. En uh, ja, vooral de boodschap blijft me toch wel weer bij. Alle beelden zie je zo meteen op onze Instagram het goeiemorgenmorgen. Maar van de regio. Zie je, er zijn ook mooie dingen in de wereld. Er is ook iemand jarig vandaag. Misschien jij wel, lieve luisteraar. Ben jarig op dezelfde dag als Mitch Your. Weet je wie dat En wel de zanger van Ultravox wordt 70 jaar. Wat in de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 Cool, empty silence The warmth of your hand And a cold grey sky It fades to the, the distance, distance. Het wordt een hoopvolle show, dat merk je zo. Goedemorgen. Hier, in de schaduw van de Mont Blanc, klim ik naar de top. Voor mijn mama. Elke trap, elke bocht brengt ons nog dichter bij elkaar. Ik op de fiets. En zij langs de weg. Zo supporteren we voor elkaar. Voor wie klim jij naar boven? Fiets koop op voor Kom op tegen kanker. En zamel geld in voor kankeronderzoek. Schrijf je nu in op decolop.be Dag en nacht Goedemiddag, ik ben Jacob, ik ben de anesthesist en ik kom de ruggenprik geven. Een nieuwe fictiereeks op de kraamafdeling van het ziekenhuis. We gaan het ervoor jongens. Eh. Spanning, een hoge werkdruk, liefde en intrige. goed zo. Dag en nacht, vanaf 14 oktober elke zaterdag op t 1 En nu al volledig op VRT Max. Nu beursactie bij Dovi. Krijg 20% korting op je keuken en 20% op je toestellen. Dovike. Wij maken uw keuken in België. Op zoek naar tegels en al veel offertes op zak? Bij Tegels Veroonhoven in Gent en Nienhoven krijg je sowieso meer en betaal je minder. Tegels Veroonhoven, dat zijn vier verdiepingen nokvol tegels. Nu met heel speciale kortingen en gratis geleverd. Ik met u spar te badkamers groenover.be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 Dinsdag, 8 uur, 14 uur Shema Salisari. Goedemorgen, de begroting van de federale regering is rond. En ook vannacht werd Gaza nog veel gebombardeerd door Israël. Aan beide kanten vielen al 1600 doden. De federale regering heeft een akkoord over de begroting van volgend jaar. Zo mag je binnenkort een flexijob doen in 22 sectoren. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als nu. Onder meer de voedingssector, maar ook de kinderopvang en het onderwijs komen erbij. Flexijobbers betalen geen belastingen, maar je kan het alleen doen als je gepensioneerd bent of minstens vier vijfde werkt. Daarnaast is ook nog beslist dat de laagste minimumlonen iets meer zullen verdienen, zegt vicepremier Frank van den Broeke. Mensen met een bruto loon... Voltijdswerkend werkend van minder dan 2200 euro per maand, die gaan 35 euro netto of zelfs meer bij krijgen per maand. Wie echt op het interprofessionele minimumloon zit, netto 50 euro bij. Dat vonden we erg belangrijk. De BTW voor sloop en heropbouw van een eigen woning van minder dan 200 vierkante meter blijft op 6%. En de banken zullen meer taksen moeten betalen. In de Antwerpse haven heeft de douane een lading van 656 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een lading suiker uit Colombia. De federale gerechtelijke politie is een onderzoek gestart naar de smokkelaars. In Oosterzelen in Oost-Vlaanderen is er een zwaar geval van verkeersagressie geweest. De discussie begon op de ring rond Gent met twee bestuurders. De agressieve bestuurder volgde een andere man tot bij zijn huis. Daar begonnen de twee te vechten en beet de man een stuk oor af van het slachtoffer. De politie kwam ter plaatse en arresteerde de agressieveling.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 als je een voertuig bestuurt, dan mag je je gsm alleen maar gebruiken als die echt in een speciale houder zit of als die aangesloten is bijvoorbeeld op het systeem van je wagen zelf. Wat je niet mag doen, is bijvoorbeeld je gsm naast je op de zetel leggen en af en toe kijken om te kijken of je nog op de goede weg zit. Dus die gps gebruiken op een gsm die naast je op de zetel ligt, dat mag niet. Berichten intikken mag sowieso ook niet. Niet handenvrij bellen mag ook niet bijvoorbeeld. In Israël zijn er nu al 900 doden geteld na de aanval van de Palestijnse groep Hamas. Ook aan de Palestijnse zijde loopt het aantal doden op tot bijna 700. Vannacht is er opnieuw zwaar gebombardeerd door het Israëlische leger in de Gaza-strook. Jens Fransen, jij bent in Tel Aviv in Israël. Wat gebeurt er daar? We zijn hier in Tel Aviv, intussen tijd dag 4 van de oorlog. En Israël heeft zo net gezegd dat het de volledige strook bij Gaza intussen opnieuw controleert. En dat is voor het eerst sinds die aanval. Intussen tijd zien we hier ook kolonnes met militair materieel. Die blijven maar aankomen daar in het zuiden bij Gaza. Het Israëlische leger heeft zo net ook de Palestijnen in Gaza opgeroepen om wanneer ze zouden kunnen te vluchten. En te vluchten dan via de grens met Egypte. Hamas aan zijn kant, die dreigt daar intussen mee om die Israëlische gijzelaars, die ontvoerd zijn naar de Gaza-strook, om die één voor één te gaan executeren als het Israëlische leger geen waarschuwingen geeft aan de Palestijnse burgers vooraleer het Israëlische leger Gaza bombardeert. De Europese Commissie zal dan toch noodhulp aan de Palestijnen blijven geven. Gisteren werd eerst nog gezegd dat de hulp geblokkeerd werd, maar daar kwam veel kritiek op, onder meer van Luxemburg en Spanje. Ook voor ons land is er voorlopig geen reden om de ontwikkelingshulp aan de Palestijnse gebieden te stoppen, zegt premier De Croo. We zullen steeds in ontwikkelingshulp altijd moeten kijken wie dat helpt. En de ontwikkelingshulp helpt bevolking, vaak een zeer arme bevolking. En de prioriteit blijft natuurlijk om een arme, onschuldige bevolking zoveel mogelijk te helpen, maar het is een debat dat dat goed en dat ook in Europa woedt. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Bij het petroleumbedrijf LBC Tank Terminals in de haven van Antwerpen blokkeren de vakbonden sinds gisteren de toegang. Ze willen daar een veiligere werkplek. En de regels rond pop-up horecazaken in Turnhout worden strenger. Het ochtendgrijs kan hier en daar hardnekkig zijn, daarna wel zonnig. Maximum temperaturen tot 24 graden, morgen hetzelfde weer. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je over een half uur en vind je in de app van VRT Nieuws. Oké, okay, dat nieuws met dat uh, oortje dat afgebeten is, daar werd je al niet gelukkig van. Maar hier ook niet echt haaien. Wat is er allemaal nee. aan het gebeuren, man? Ja, drukke ochtendspits, hoor. Oh. Voor een dinsdag absoluut. Hè, 350 kilometer file in totaal in heel België. Uh, de E40 naar de kust. Daar sta je 20 minuten in de file van uh, Aalst tot Wetteren. Komt door een eerder ongeval, maar de, ja, de files lossen daar heel moeilijk op, blijkbaar. En nog problemen. Op de E17 van Kortrijk naar Gent ruim een uur ben je daar kwijt van waar helemaal tot Nazareth komt door een ongeval op de linkerijstrook. De spits naar Antwerpen die is druk, maar zonder verrassingen of incidenten. Ik uh, zie bijvoorbeeld meer dan een half uur op de e 313 vanaf Massenhoven. En op de E17 20 minuten vanaf Haasdonk. De andere files zijn uh, wat korter. Het is ook druk op de Antwerpse ring richting Gent. Uh, ja, 20, 25 minuten toch hoor, richting de Kennedy-tunnel. En uh, door werkzaamheden verloopt het verkeer Zeer moeizaam op alle wegen rondom de af- en opritten van Geel West op de E313. Hou daar rekening mee. Naar Brussel hebben we vooral uh, dikke problemen op de E19. Een half uur aanschuiven vanaf Mechelen Zuid zie ik ook bijna een half uur van Bertem tot Rijers op de E40. En dan uh, moet je ook opvallen, uh, opletten liever op de A12 bij Willebroek. Daar is ook een ongeval gebeurd. Er is wat vertraging. De andere files zijn gelukkig wel wat korter richting de hoofdstad. De binnenring rond Brussel, ja, Heel druk aan de werk in, in Vulvoort. Hè. 35 minuten ben je kwijt vanaf Groot Bijgaarde al. En de buitering is het twee keer een half uur file rijden. Van eigenbrakel tot ter vuur, dat is de normale ochtendrukte dus natuurlijk. Hè. Maar ook een half uur van Groot Bijgaarde tot Ruisbroek komt door een ongeval, dat is net gebeurd. En dan nog twee problemen in uh, even kijken, Wallonië, de E19 van Brussel naar Frankrijk, nog een half uur aanschuiven bij Bergen door werkzaamheden en ook drie kwartier op de E40 van Aken naar Luik. Dat komt door een ongeval bij Charat. Al die files heeft ook één voordeel: Maatkasten Online. Ontwerp zelf je droomkasten op maatkastenonline.be. Goeiemorgen, morgen, jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Kan je zometeen mee met een fantastisch gedacht. En speciaal voor jou, Kim, heb ik de Backstreet Boys. Ja, dat is 90's, hè. Je ja, weet dat ik dat altijd goed vind. Daar zijn ze. Daar ah, zijn ze gekomen. Ja. Ah, Goedemorgen. goedemorgen. Groove to the music Everybody jam Sweet boys, we've got it going on. We've got it going on. Hey, hey, hey. oh. Goedemorgen, morgen, je dinsdag begint. Genieten hè? Posters vol. Ah, nee, mijn kamer vol posters, niet de posters. Eh. Vol kamers zou raar zijn. Nee, dat... Had je echt veel posters van het ja, ik had, Ja, toch, uh, toch een stuk of 150, nee. Ja. Ja, maar ja, mag, hè. Ja, Nick, die keek altijd zo naar mij. Die deden het ook van jou, natuurlijk. Ja, hè? Het is 10 oktober, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat er een man een stuk van een oor heeft afgebeten van iemand anders tijdens een geval van verkeersagressie. Dat is toch heel bijzonder. Ik het vind het ver... vooral extreem. Ja, wat Schema zich ook afvroeg, vond ik ook heel belangrijk. Wat gaat hij dan de komende jaren doen met dat stukje oor af? telkens dat verhaal moeten vertellen. Ja, iedereen gaat vragen, oei, wat is er met je oor? De trauma gaat altijd blijven. Vreselijk. Ja, je kan daar wel zelf een verhaal van maken, hè? Dat is misschien beter. Gelukkig goed nieuws, want morgen, de eerste keer dat je hier in Goedemorgen Morgen een jaar lang gratis huishoudhulp kan winnen en een jaar gratis poetsproducten met jouw brievenbus. Peter Post stuurt dat gouden pakje misschien naar jou. Schrijf ze nog snel even in op radio veel mensen vragen, moet mijn uh, brievenbus speciaal of bijzonder zijn? Nee. nee. Eender welke brievenbus, dat, dat maakt allemaal niet uit. Het dus Peter, iedereen kan meedoen. Het Peter Post computersysteem beoordeelt dan van, ja. dat gaan we dan maakt doen. Maakt daar geen onderscheid. Nee, dus dat uh, maakt allemaal niks uit. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Ja, dit wordt een hele mooie. We hebben uh, daarvoor een medewerker van, uh, van Radio 2 bij ons. Stef, goeiemorgen. Goedemorgen, dag Peter, dag Kim. Dag Stef. Jij bent van de online. Klopt. Dat heeft er waarschijnlijk <lacht> ook even niks mee te maken. Maar vooral, lieve mensen, uh, zet hem luider, want Stef heeft een gedacht. Wat is jouw gedachte ja, morgen? Stop? mijn gedacht gaat over verlichting. Mijn gedacht is, TL-lampen verpesten altijd de sfeer. <lacht> en de foto's ook. <lacht> ja, dat klopt ook wel, maar het, allee, het gaat wel ver bij mij. Ik, ik je kent dat wel, je bent zo op een feestje of op een bijeenkomst. Het wordt wat donkerder buiten. Iemand drukt op het lichtknopje en dan gaan die TL-lampen aan en hup, alle sfeer is weg. Ja. Ik ben ook de persoon die altijd uh, een sfeerlamp meeneemt als ik ergens ga overnachten of zo. Bijvoorbeeld naar een hotel um, of ergens meerdaags, ergens naartoe. Ik pak altijd een gezellige lamp mee voor het geval dat er ergens een TL-lamp zou zijn in mijn hotelkamer. Ofzo. Dat is heel bijzonder. Dus je hebt altijd een lampje bij. Ja, klopt. Onlangs zelfs waren we op weekend met mijn groep vrienden in de Ardennen. en ik kwam in die refter want dat was ook een grote refter we waren ja. heel veel vrienden Daar ging daar vol lampen en ik dacht oprecht van hoe gaan we hier op een gezellige manier kunnen ontbijten en dan ben ik zo overal lampjes gaan pikken uit slaapkamers en zo uh, zodat het toch een gezellige ruimte werd wie is er ooit begonnen met tlampen ook trouwens ze noemen dat dan daglicht <laughs> Ik vind dat weinig daglicht aan. Dat is compleet ongezellig licht. Ik dacht hè? dat dat er een beetje uitging, zo vroeger. Ik heb daar zo herinneringen aan van in oude ruimtes. En dan zaten daar ook zo nog wat dode vliegen in. Ken je ja. het nog? Ja, of zo'n zo kapotte theelamp, die zo wat licht geeft. Ah, er. Ja, oh. horrorfilm theelamp. Het is wel zo... Um Bijvoorbeeld in Turkse en Marokkaanse theesalons daar gebruiken ze heel veel TL-lampen. Of vergis ik me in schema? Nee? Ik ben daar nog nooit geweest, Peter, dus ik heb er geen idee van. Eh, wel, ik vraag me af. Ik zie dat altijd zo, dat, dat altijd TL-lampen zijn. Normaal gezien Marokko bijvoorbeeld, heeft heel mooie lampen en heel sfeervolle ruimtes. Dus ik weet het niet zo. Ik denk dat je je vergist, maar... Eh, ik denk het niet. Nee, maar ja, TL-lampen, ik heb er niks mee. Ik vind het heel vreemd. Maar dus een lampje meenemen op plek? Ik zou het thuis worden. ook sowieso. Je hangt dat toch toch niet thuis. Het is zo. Het is hard, cool. Uh, en, en voor foto's, hè. Ja, dat weet ik nu toevallig dat je nooit onder een TL-lamp moet gaan staan als ze foto's nemen want je ziet er dus nog verschrikkelijker uit dan in het echt, ja, toch? Klopt. Eigenlijk is een TL-lamp nergens goed voor Laat nee, ja, daarop er op. zijn vast mensen die nu zeggen van: we hebben een heel mooie TL-lampen thuis. hangen deel ze gerust even in de app van Radio 2 en uh, misschien als je ook zo'n lampje meeneemt naar, uh, naar reis, vind ik wel heel ver gaan ook dat mag je vertellen wat is jouw mening vanmorgen? TL-lampen verpesten altijd de sfeer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 You make this hard word for only my monologue. Why don't in you in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 Van Meteor 18 over 8. Zometeen ook nog live muziek van Cherine. Die laat Edith Piaf herleven na half negen is dat. Bon, het gedacht van vanmorgen, die lampen, daar heb je echt niks aan. Onze Stefan Radio 2 die neemt zelfs een lampje mee op hotel om het daar gezelliger te maken. Waanzin. Ja. Ja, uh, nu, Lies Krawels uit Berlaar zegt amai, wat een romantische ziel het zorgsverlichting is wel belangrijk en als je erop gaat letten ja, heeft hij eigenlijk wel gelijk Karin de Saar uit Malle TL dient wel voor functionele ruimtes, garage, kelder, zolder Helemaal mee akkoord, Karin. Chris Bovijn zegt: misschien kiest hij veel te goedkope hotels. Ik heb nog nergens TL-lampen zien hangen. Ja, in zo'n chique hotel zal dat wel zo aangepast sfeerlicht zijn, waarschijnlijk. Mark Holsten uit de pannen, een kleine rechtzetting wat betreft TL-lampen. Ik hou er ook niet van, maar ze bestaan in zoveel verschillende tinten en kleuren. En daar werken ze dan mee aan bijvoorbeeld een beenhouwerij of een bakkerij. Dat heeft dan een aangepaste kleur en dan zit het vlees en het brood er veel beter uit. Ik zie ook fantastisch, er zijn nog mensen die dingen meenemen wat lampen betreft. Greet van der wilde uit Arendong. Gaan we zo meteen even vertellen. Batterijen, ze zijn overal. De bekende, zoals die van je wekker. Maar ook de minder bekende, zoals in je boormachine. Lege batterijen, recycleer ze allemaal. Breng ze dus snel binnen in een b inzamelpunt. inzamelpunt Samen recycleren, beter voor de natuur. En voor ons allemaal. Campagne in samenwerking met de OVAM. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelcubus in je brievenbus. Zeg, Aldi, wat is de knaldi?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 bij e5 kom shoppen tot 20 uur. Radio 2: Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Ga ja, bent de cabine. you got to let me know. Should I stay should I go?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 Van de Clash. 24 over 8 het is een dinsdag. De zon is gelukkig op, dat is mooie verlichting. Maar net hadden we Stef, medewerker van Radio 2, die absoluut een gedacht had. Teellampen, je moet dat allemaal niet te veel doen. Er uh, komen heel mooie berichten binnen over. Philippe de vleeschouwer uit Gent zegt tua lampen? Oh, in het Gentse Glazen straatje vind ik het wel iets hebben. Moe. Kleine kapoen, is dat niet dat? Dat is inderdaad wel een beetje een. Uh... ik ja, is een kapoen. Ja. Dankjewel. En dan Annie B die zegt: ja, ik heb ondervonden dat je eigenlijk best een elektrisch vuurtje meeneemt in de winter op hotel. Uh, want sinds corona. Um, ja, Verwarmen ze sommige plaatsen niet, dus wat mensen allemaal meesleuren. En wel daarnet ook, Stef die neemt een lampje mee om het gezellig te maken. En Greet van der Velde uit Arendonk. Goedemorgen Greet. Goedemorgen allemaal. Wat neem jij mee in je valies? Tja, net het tegenovergestelde. Wij nemen altijd een heldere, één of twee heldere lampen mee. Omdat onze ervaring is op hotels dat er inderdaad wel heel veel sfeer is en dat is leuk. Ja? Maar wij houden eigenlijk kraan van s'avonds een goed boek te lezen. En met uh, de weinige belichting die er is, moet je soms raden hoe de zinnen eruit zien. Dus nemen wij gewoon een lamp mee. Ah, maar wacht, want nu zijn we twee en zeg je wij. Neem je dan zo twee ja. zo lampen mee? Ja, uh, ofwel één lamp die we dan ergens van boven steken. Ofwel inderdaad de nachtkastjes uh, ja. twee lampen, ja. Zo zit de auto ja. snel vol. Uh, nee, nee, Wij zijn heel goed in inpakken en dat lukt aardig. Nee. En okay. ja, misschien uh, zo uh, kleine lampjes, niet zo'n grote... <lacht> ja, je hebt tegenwoordig straffe lampen in kleine in compacte... Allee. De straat ligt in compacte lampen, hè. dus dat lukt wel, ja. Maar ah, nee. ja, een hoofdkussen neem ik mee, maar een speciale lampen ja? zo. Wat, wat, wat, mensen nemen zoveel mee van thuis. Ja, toch wel. Ja, hoofdkussen, dat vind ik altijd handig. Omdat je, ja, we hebben er eens over gehad, denk ik. Je hebt zowel goede hoofdkussen in hotels, maar meestal niet. Maar vind je het dan niet vies dat je het daar gebruikt en daarna terug in je eigen bed... Nee, wat ik doe is, uh, ik, meestal is er dan ergens wel een, een extra kussensloop die ik dan misbruik en daarover doe en dan daarna doe ik hem weer weg. En dan daarna was ik mijn kussensloop ook thuis. Veel wassen en veel, uh, ja, ja. veel hergebruiken, ja. Oké. Okay. Dus valt mee. Hey, ja? Neem mee wat je wil. Het is dat, ja, maar dus lampen. Uh, trouwens, Mark de Gussen zegt van, ja, die T-lampen TL zijn slecht voor migrainepatiënten. Ze knipperen oh. 50 keer per seconde. Dus vervangst, ja, vervangst door ledverlichting. Ook een goed idee aan het ik dank je wel. Nog een heel fijne ochtend, Greet. En Greet is al weg. Waarschijnlijk even een koffer gaan maken voor het volgende reisje. Kan gebeuren. Shotgun, dit is George Ezra. Homegrown alligator. See you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun is changing in the atmosphere. Architecture familiar. I can get used to this.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 Where I'll, be. I'll be riding shotgun underneath the huts. I'm feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the huts.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 George Ezra, ik hoop dat hij allemaal leuke dingen meeneemt. Maar wat mensen dan meenemen in een koffer? Uh, ik zie hier uh, een deken, want uh, mensen die niet kunnen slapen onder een dons. Ik zie hier een uh, branddetector. En oh. die uh, legt ze dan s'nachts op het nachtkastje naast de opladende gsm. Oh, omdat hij niet zijn, zou fikken dan. Het ging over TL-lampen, we moeten nog één berichtje delen. Het is een verhaal van Erik Ooyen uit Beersel. Het is het verhaal waarvan je vandaag gaat zeggen heb je dat gehoord bij Goedemorgen Morgen op Radio 2. Erik, goedemorgen. Hallo, goedemorgen Peter. De feiten zijn intussen wel verjaard, maar wat? Hoe heeft een tl jouw leven verwoest? Uh, ja, ik was ongeveer ik denk 16 of 16 jaar en ik zat in uh, ja, ik was een, het was een Chiro 5, in zo'n oude uh, sportzaal. En het was ongeveer vijf uur s morgens, ik ging daar de boel sluiten. Ja. En uh, ja, ik was natuurlijk de laatste slow van de avond aan het dansen met het uh, prachtigste meisje van de zaal. Ja. En ja, de DJ laat de muziek in fade-out uitgaan. En ja, ik ging juist met een move doen bij dat meisje natuurlijk en doet er een of andere flauwe, plezante, de lichten aan in heel die zaal. Ja, ik had heel de avond gedanst natuurlijk, ik was helemaal bezweet, ik zag er niet meer uit. En ja, weg was het moment. Oh. Dus uh, ja, ik heb heel slechte herinneringen aan een tl -lamp. Oh, garme. <laughs> en heb je het meisje daarna nog ooit teruggezien? Uh, ja, ik heb ze nog, uh, nog terug teruggezien. Toevallig ik ben ik nou op school, maar daarna zijn we elkaar uit het oog verloren. Dus uh, ik heb ze niet meer gezien daarna. Een ja, verhaal. Erik, maar je bent wel live op de radio geweest. Nationaal. Hoe goed voelt dat? <lacht> ja, dat? Ja, met zo'n verhaal is dat natuurlijk niet schitterend, maar het is allemaal goed gekomen in mijn leven. dus Ik ben ondertussen ah, getrouwd op ja. twee kinderen. dus oh De, de t-lamp heeft <lacht> het helemaal niet uh, zo, zo hard verpot. Dank wel voor je verhaal, Erik. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst schema sai. Goedemorgen. Er komen positieve reacties op de uitbreiding van de flexijobs in de begroting. Je zal zo'n job kunnen doen in 22 sectoren. Nu kan dat nog maar in 10. Onder meer in de voedingssector en de kinderopvang zal je onbelast kunnen bijverdienen. Extra geld haalt de regering dan weer van taksen op tabak en voor de banken. En Israël zegt dat het de grens met Gaza opnieuw helemaal onder controle heeft. Vannacht is Israël ook de Gazastrook blijven bombarderen. In totaal vielen aan beide kanten samen al 1600 doden sinds het begin van de verrassingsaanval van Hamas zaterdag. En dit is het nieuws uit jouw buurt. 14 nieuws uit Antwerpen met Sam de Meulder. Goedemorgen. Aan de Meersenweg in Hoogstraat is zo net een dodelijk ongeval gebeurd. Een motorrijder is daar om het leven gekomen. Hoe dat precies gebeurd is, is nog niet bekend. We'll be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 Wie in Turnhout een pop-up bar of restaurant wil openen, moet rekening houden met nieuwe, strengere regels. De vaste horeca-uitbaters in Turnhout zijn al langer bezorgd over de pop-up initiatieven die opduiken en die zich aan minder regels moeten houden dan de vaste zaken. De stad heeft nu beslist dat wie een pop-up bar of restaurant wil openen, dat vier maanden voor de opening moet aanvragen. De uitbater moet ook in overleg gaan met de buurtbewoners van de pop-up, zegt Schepen Stijn Adriaansens. Waarom? Omdat zulke zaken toch vaak in de rand van onze stand terechtkomen... ...waar het achtergrondgeluid toch net iets lager is. Dus het is belangrijk dat er daar toch ook draagvlak wordt gezocht bij de buren. We wouden ook niet dat er een voorafname werd gedaan op de start van een dergelijke zaak. Dus we hebben ook gezegd van kijk je mag pas reclame beginnen maken op het moment dat de, de, de vergunning, de exploitatievergunning, is afgeleverd. De pop-up-zaken zullen ook meer, ook maar één keer liever per maand, een uitzondering kunnen vragen om wat luidere muziek te mogen spelen. Het weer, veel plaatsen, nog eerst nevel en mist, daarna zonnig en hoge wolken, warm tot 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van 14 Nieuws. Als je nu gewoon eens alle files in je koffer zou steken, HUO, en die mee naar het buitenland neemt. Ja, dat zou fantastisch zijn. Het, he? het is zou wel een zware koffer zijn, denk ik. He? Ja, het is heel veel vanmorgen ja, ja, ja, zeker. Het blijft nog heel druk op de E40 naar de kust. Nog een kwartier aanschuiven daar. ...van Aalst tot Wetteren... ...komt door een eerder ongeval... ...dus vanmorgen vroeg... ...op de E17 van Kortrijk naar Gent... ...ja, dat is een kleine ramp geworden daar hoor... ...anderhalf uur ben je kwijt van Kruisem oh. tot Nazareth... ...ja, dus blijf daar echt weg... ...dus de linkerijstrook is bij Nazareth gesloten... ...door een aanrijding... ...dan naar Antwerpen nog een vrij drukke spits... ...vooral vanuit de Kempen natuurlijk... ...ruim een half uur vanaf Massenhoven zie ik... ...en vanaf Oelegem... ...en op de E17... ...nog twintig minuten vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring richting Gent... ...begint de spits een beetje te minderen gelukkig. Nog een klein kwartier richting de Kennedy-tunnel. Maar in de andere richting dan naar Nederland... ...sta je nog een kwartier aan te schuiven. Ook van Linkeroever tot Berghem, ook al door een aanrijding. Bij Geel West... ...dat zijn de op- en afritten van de e 313 daar, daar. Daar wordt gewerkt op kleinere wegen... ...ergens naast de snelweg. En dat betekent dat het daar... ...heel moeizaam verloopt. Dus let op... ...als je die afritten nadert, het kan daar... ...plots stilstaan. Verder... Naar Brussel hebben we nog files van zo'n 25 minuten op de E19 vanaf Mechelen-Zuid. Ietsje minder, 20 minuten van Bertem tot Rijers op de E40. En de andere files zijn nog zo'n kwartier lang richting de hoofdstad. Uh, geen verrassingen, gelukkig. De binnenring rond Brussel blijft wel zeer druk, hoor. 20 minuten ben je kwijt van Itre tot Beersel. Dan nog eens een dik half uur van Groot Bijgaarten tot Vilvoorde. En op de buitering een uh, drie kwartier van Eigenbrakel tot Zaventem. En tot slot uh, nog een melding uit Wallonië op de E40 van Aken naar Luik sta je nog een half uur in de file van Herve tot Sherat en dat komt ook alweer door zo'n ongeval. net waren we begonnen met teelampen. Er zijn mensen die lampjes meenemen op reis in de koffer om beter te kunnen, te kunnen zien. Maar wat Annie van Toernhout uit Brugge meeneemt... Wow. Uh, ze neemt in haar koffer een rugkrabber mee. Uh, als er dan niemand is om aan haar rug te krabben, dan gebruikt haar rugkrabber. Wat een top... Wat is een rugkrabber? Ah, wel, mijn grootouders hadden dat vroeger. Ja, Dat, is, dat, is, ja, dat zegt toch alles: een rugkrabben? <laughs> is dat lang een lange stok met zo'n handje aan of zo? Voila, kijk, het een zegt het zelf. Wauw. holiday Bij Sunweb houden we van witte stranden en zwarte pistes. Van surfplanken en snowboards. Van hele dagen glijden. En nu even helemaal niks.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 Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Geniet van exclusieve voordelen voor professionals. Info en voorwaarden op Renault.be Renault. Maar .be. Renault. blief, Berre is harig en hij ademt redelijk zwaar. Nee, La Perre is jarig. Ze worden 75 jaar. Amai, is Berre al zo oud? Nee, La Perre. Wie zegt dat? Hoor weer wat men echt tegen je zegt. Met hoortoestellen van La Perre. La Perre. Wij maken alle oren blij. Al 75 jaar. De Radio 2 Filmclub nodigt je uit voor trolls 3 in harmonie. Je bent die gast Knoest was in het verleden samen met zijn broerslid van de populaire boyband Brozone. Waarom heb je mij dan uit verteld? Maar dat is verleden tijd. Wanneer zijn broer ontvoerd wordt gaan Poppy en haar vrienden achter de schurken aan. Nee, let's go! Kom op zondag 15 oktober naar Trans3 in Harmonie in Kinepolis Antwerpen. Ah! Maak kans op gratis tickets via Radio 2.be. Na meer dan 10 jaar... Hey! Komt Train eindelijk hey! terug naar ons land. Hey, soul Tonight. Een niet te missen concert op donderdag 2 mei in het Koninklijk Circus in Brussel. Oh, Train no. met al hun grootste hits. Tickets en info via gracialife.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2. Radio 2, je goeiemorgen morgen. Feeling. When you hit de rugkrabber, kan ook natuurlijk. Ja, intussen heel veel foto's binnengekregen van rugkrabbers in de app van Radio 2. Dank je wel daarvoor. Maar ik zie dus allemaal stokken met afgehakte handjes aan. Maar nu weet je wat het is, hè? Ja, ik vind het mooi. Sommige lijken ook gewoon op een hark. Ja, mini-hark, hè. Kleine hark, zo. Allee, dank je wel uh, voor zoveel mooie informatie. Ja, lieve mensen, als ik ooit doodval, dan mogen ze een hele viering Edith Piaf spelen. Topmuziek bij deze. Even geregeld. Ik noteer het even. Wat ja. <laughs> het, ja, het is vandaag 60 jaar geleden dat ze zelf overleed. Franse zangeres Edith Piaf. Zoveel goede muziek gemaakt. Daarom hebben we gevraagd aan onze Eurosong finaliste Cherine om er een hit van, uh, van haar te zingen. Goedemorgen Cherine. Goedemorgen. Hoe is het met jou? Ik ben blij dat ik hier ben. Wij zijn blij met jou. Wat heb jij met Edith Piaf? Uh, wel, mijn oma heeft mij daar eigenlijk altijd mee opgevoed. Dat was zo verplicht luisteren naar Edith Piaf vroeger op de plaat. Ik heb de plaat thuis ook nog liggen. Zo echt een hele goede oude plaat. En uh, dan gingen wij samen zo aan de platenspelers staan. En dan zongen wij samen. En, dat is zo echt iets dat, dat ik altijd meeneem. Ik vind dat een heel fijne herinnering. En we doen dat nu zo altijd met kerst. Ja. Nog altijd zo wat Edith Piaf zingen. Dat is, ja, dat is uh, met de pollepel meegegeven. Zou Oma aan het luisteren zijn op dit moment? Um, ik weet niet of dat ze al wakker is. Oh. Want um, ze vergeet vaak haar wekker aan te zetten. Dus uh, het zou kunnen, maar het kan ook van niet. Ik hoop van wel, ik heb het haar wel laten weten. Dus, Oké, okay, uh, maar ah. als je haar nog eens ziet, dan kan je gewoon de dan app bekijken. Dan ga ik het bekijken. laten luisteren, ja. Is dat, <laughs> he? ja. Je hebt een hele mooie song van, uh, van Edith. Pierre Foucault, il me prend dans ses bras Il me parle tout bas. Je vois la vie en haut. La Vie en Rose. Waarom die? Um, ja, ik denk dat dat wel de klassieker is. En iedereen kent die. Ook al de je die niet, je kent die, niet, kent die wel. Mm. <laughs> um, ja. dat, dat zit er gewoon in. <laughs> en uh, ja, ik dacht dat dat wel een goede eerbetoon was. Je kunt het nooit zingen zoals hij dit piaf, maar ik wil het wel graag brengen voor haar. Ja, je had de posters van de Backstreet Boys in je kamer, Kim. Ja, dat wie, wie is wel... Wie ging er nog? Uh, dat durf ik niet zeggen. Jawel. Peter André, ken je die? Oh, Peter André! A mysterious girl. Maar, Jawel. Ja, maar, maar mijn smaak is een beetje veranderd. En En dit Piaf had ook wel. Ja. Je had, had posters van EDPF Piaf hangen. Uh, ja, ik had posters van EDPF, Piaf, maar bon, uh, ik weet niet of dat daar goede referenties is, want er hongen ook Justin Bieber tussen en Edward Cullen van Twilight. Oké, okay, oké. Okay, oh. uh, oh. Het was een mm. beetje een zeg maar Ik wou toch nog zeggen, als iemand het kan, ga jij het kunnen. Hè? Oh. Ja, je hebt die stem ook een beetje. Oh, is, oef, amai, ik, is, ik ben dus, ik, zeer benieuwd. Ik hoop dat je iets minder drinkt dan EDPF. want oh, die is zo palaf ook. Ja, blijkbaar, drinken, dat is al goed, want we zijn even groot, wel blijkbaar. Ik snap niet hoe die dat verzetten. Ja, een heel, heel veel drugs zijn ja, zwaar leven gaat alleszins, maar wat een zangeres. Boom, we zitten klaar om te luisteren en te kijken. Cherine, ga naar ons Radio 2 podium. In de loft, lieve luisteraar, je kan het volgen in de app van Radio 2. Of nu live op VRT1. Deel absoluut jouw gevoel even in onze app. Dat mag met een rugkrabbertje erbij. Maar dit is La Vie en Rose van Edith Piaf door Cherine. Cherine, die is aan u.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 Was dat, La Vie en rose Edith vandaag, 60 jaar, overleden, of 60 jaar geleden overleden. Georges de Laat uit Antwerpen, die is enorme fan. heeft zelfs een tattoo van haar op zijn bovenarm. Maar wat een indrukwekkend moment was dat. Prachtig gedaan, zegt Mieke Bruggeman. Mooi gezongen, zegt Linda Verlinden. Zo, zo mooi. Ja, Mike Grondi. Shirin. Oh, wat er hier allemaal binnenkomt. En als je ons had kunnen zien, wij zaten hier eigenlijk met twee naar elkaar te kijken met onze mond open. Ik dat jullie naar mij waren aan het kijken. Ja, oh, het was zeer indrukwekkend. Echt waar. Ja. Heel mooi gedaan. Kippenvel, dat soort dingen allemaal. Je mag in de micro praten. Ja, ja. sorry. Ik, zit al, uh, ik was zo enthousiast dat ik vergat de micro te nemen. Ja, ze ja, zijn, weer op, zijn weer, weer ja, op. Koenraad zegt. Meteoren verdwenen je juist in het niet. Ze moeten stoppen om op in kap te zitten. Waarom niet je dan oh, voor? Je, joh? Het, is, het is goed bedoeld natuurlijk. Nee, maar ja, echt. Uh, Lies Krawels, wauw, Celine, daar mag je gerust mee in Frankrijk komen en in de rest van de wereld. Wauw, zo mooi gezongen. Top gedaan. Al was er maar één Edith Piaf. Ze zou vandaag vier zijn op jou. Oh, Dat was echt top, oh. hè, Wat een compliment. Hè. Ja, maar het tranen wel in mijn ogen. eens zeggen, maar Nee, het is, uh, echt... het woe. was heel indrukwekkend. Leonardine van Roten uit Geng, die zei mooi gezongen. Ik zou ook graag eens Edith Piaf op Radio 2. En wel zo meteen bij Benjamin. Vraag de song zeker aan bij Kickstart. Ja, zeg, Sherin, toch nog even over Eurosong, want daar zat je één in de, in de grote finale natuurlijk. Uiteindelijk is Gustav mogen gaan. Hoe kijk je nu zelf terug? Oh, dat was zalig. Wat een ervaring. Alja, Peter was erbij. Dat was, ik was erbij. <lacht> ja, ja, dat is top, hè. Allee, we hebben ons zo goed geamuseerd en ik ben zo... Ja, sorry, ik ben wel echt trots, maar ik, ik kan zeggen dat ik iemand kent, dat is zeven, dus is geraakt wel, hè, voor België. Mm -hmm. Allee, Gustav heeft dat gewoon even top tien, rustig. Allee, Straal, ja. En ik ben ook gestart met je daddy in een hat. En uh, ik ben echt heel blij, want hij heeft daar nu t-shirts van. En ik voel me daar zo medeverantwoordelijk voor. Ik ben echt trots op mezelf. Dus zou je zelf <laughs> nog eens willen meedoen? Um, een wedstrijd? Mm, yep. Nee. Uh, moest dus zeggen van, zeg Serene, zou jij nu willen gaan voor ons? Ja, dan ga ik niet twee keer nadenken, dat sta ik er ook gewoon. Maar een wedstrijd hier niet meer. Nog eens zo stemmen en die stress en dan dit en dan zo. Oei, nee, dan denk ik dat ik gewoon sterven op podium of zo. Nee, dat... het was leuk voor één keer en ik ben gewoon heel blij dat ik dat seizoen heb meegedaan. Ook al heb ik niet gewonnen. Kijk maar, oh jongen, die versie van uh, Edith Piaf. Ja. nee van plan daar nog iets dat mee te wel. doen? nog dat uh, live te brengen? Ik weet het niet. Ja, misschien. Omdat jullie zo... Oh, ik ben helemaal... Sorry, ik ben in mijn nopjes van uh, jullie reactie. Dat is zo fijn. Dank je. Koen Krukken doet ook uh, Piaf om Onder andere, ja. maar ja, een duetje met, uh, met krukken zou mooi zijn. zijn. Oh, heeft iemand zijn nummer? Uh, ja, 0497 gram. Niet nee te doen. Dankjewel, Sherine dat je er was. Dankjewel. Een heel fijne ochtend. Heel erg bedankt. bedankt. Zoals ze Annie zegt, ja, toch nog altijd beter dan Tattoo, waar ze mee dit jaar gewonnen heeft, het Songfestival. Nou, meningen zijn verdeeld. Meningen zijn verdeeld. Goh ja, maar jij bent een gigantische lorraine la fan toch? Zeker dat. En van de muziek, hè? Ja, ja, ja, Kim, ja, ja, ja. Uiteraard. Uh, Christine van den Kruijs ook nog een zalig engelenstemmetje stemmetje om de dag mee te beginnen. Cherine was top. Zometeen op Radio 2.be kun je het nog eens herbeluisteren en herbekijken. En intussen komen er al uh, vragen binnen voor... Um, dat heb ik zijn naam kwijt. Van de uh, graag een plaatje van John Terra voor Christine, fan van het Eerste Uur. Corrie, hij gaat dat regelen voor jou, want hij kan dat. Zometeen heel veel plezier met kickstart. Ik ben Sabine Appelmans. En wat ik als tennisser graag hoorde, was het publiek dat muisstil werd voor mijn opslag. Quiet, please. En dan plots niet meer. Game, set,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 Nu zaterdag 14 en zondag 15 oktober van 10 tot 5 in Kanthuis en Ekeren. Het is bij met Kijk op brivo.be. Ja, ik en hè. Hey. Waar zit hij? Wij gingen toch afspreken? Oh, och ja, just. Ik zit bij O'Craven. <laughs> dat is gewoon dat. Het schoonste van alles? Ze geven 10% korting. Of oh, de tuinspullen? Nee.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 Goh, goh, Sherim daarnet. Top, top, heel straf. Goed, straks Radio 2 Kickstart. Welke plaats zou jij straks willen horen? Laat me dat eens weten in de Radio 2-app. Elke dag, telk voor twee.